Venus met pistool. Een hoorspel in acht afleveringen door Kevin Lyle in de vertaling van Nick Funke Bordewijk. Eerste deel: Een Grauwe Dag. Birdcamp, ja. Hmm. Dit pistool. Ja. Hoe kost het? Nou, de afwerking is natuurlijk niet veel bijzonders, maar het wapen is goed. En vrij zeldzaam. in zo'n soort. Zeldzaam? Ja, in zo'n soort. Hoeveel is het? Nou, januari eerst doe ik het voor 20 pond van de hand. Zeker slechte tijden voor zaken? Hm? Oh, wie koopt er nou antiek, hè? De lieden met hoge inkomens die extra belasting moeten betalen. En januari betalen ze die extra belasting dan ook. Heeft u die al betaald? Ik extra belasting? Nee, nee, nee. Die is goed. Dat nee. zeggen ze allemaal? Niemand te vertrouwen. Ik wou eigenlijk ook over een soort belasting spreken, om u de waarheid te zeggen. Hmm. Dit is aardig. Leg u er vol voor terug. Die is wel wat meer waard dan twintig pond. Hm? Wel wat meer, ja. Het zou vreselijk zijn als iemand hier de boel kapot kon slaan. En uw inventaris zou vernielen. Vreselijk. De verzekering zou nooit dokken. Oh. Een truc zeker, hè? Om een protectie te bezorgen. Wie heeft het nou over een truc? Betekent veiligheid. Dat u er zeker van kunt zijn dat u ook werkelijk veilig bent. En daarvoor betaalt u iedere maand een klein bedragje. Gaat zeker uit van Charlie Good. Wat? Laat Charlie anders eens iets over mij vertellen. Ik zal hem later zelf wel bellen, als ik zeker weet dat hij wakker is. Ik heb niet gezegd dat het Charlie is. Zou beter zijn van wel, vadertje. Als jij op je eigen houtje bezig bent, zul je het zwaar te verduren krijgen als Charlie de lucht van krijgt. Twintig pond per maand. En dan bent u nog goedkoop buiten ook. Zal ik je zeggen dat u hiermee akkoord bent gegaan? Ga naar Charlie toe en zeg hem dat je hier bent geweest. En vraag hem dan of hij me werkelijk wil hebben. Oh, nou, u kent Charlie dus. Ja, We hebben het dan van de man anders over gehad. Goed, dan ga ik naar hem toe. Mooi zo. Hij zal nog niet op zijn. Ik wacht wel tot hij wakker is. Ik zou het ook bepaald niet eerder proberen. Ik heb ik er aan over? Dat was me voldoende ook een fraaie manier om het nieuwe jaar in te gaan. Dat pistool dat die pakte. Zeldzaam? Tja, of het zeldzaam was. Originele sluitplaat uit 1820. De loop omstreeks 1930 van andere makelij. En de kolf van slecht eikenhout. Zo'n jaar of twee terug. Met opzet leg ik dat pistool altijd op de toonbank vlak bij de deur. Zodat de klant het kunnen oppakken en de haansplannen en zo. Als het tenminste dat soort klant is. En waar het mijn andere voorraad betreft, dat is natuurlijk vers 2. Maar pistolen. Echt antiek. Ik heb er verstand van. En ik heb een paar kostbare exemplaren. En toen mijn gedachten teruggingen naar Charlie... moest ik een slok whisky nemen om die gedachten weer weg te spoelen. En toen kwam iemand anders mijn winkel binnen. De tweede klant in het nieuwe jaar kreeg altijd een glas whisky aangeboden. Die fles heb ik van een klant gekregen die van mening was... dat hij had opgelicht. Een lang, stroef gezicht met een fale huid. Donkere ogen... Een driekwart jas van het een of andere donkerbond. vermoedelijk Spaans of Zuid-Amerikaans. Ja, het is nog goede biscuit ook, zou ik zo zeggen. Wie ja. bent meneer Gilbert Kemp? Uh, Bert. Amerikanen noemen mij Gil en uh, mijn vijanden Gilbert. Uh, begrijp niet... Laat uh... u maar, laat u maar. Ik hou niet van die naam van me. Wat kan ik u laten zien? Mijn inventaris is wat aan de lage kant, maar de prijzen ook. Hier heb je mijn kaartje. Ja, dank u Carlos MacGregor Garcia, Managua. Managua? De hoofdstad van Nicaragua. Oh, ja. ja. Is er iets bij waar u belangstelling voor hebt? Oh, ik kom niet om te kopen. Ik kom om u een voorstel te doen. Zo. Ja, meneer Kemp, u doet naar schilderijen smokkelen. Van wie heeft u dat? Oh, als je met dit soort zaken te maken hebt, dan hoor je hem zo het een en ander. Doet u dat nog steeds? Luister eens, meneer Garcia. Mijn alstublieft. Misschien herinnert u zich dat men zich volgens Spaans gebruik ...zowel van de geslachtsnaam van de vader als van de moeder bedient... ...met als je je dan kan onder de naam van je vader. Ja. Laten we zeggen dat ik vroeger wel eens iets op dat gebied heb gedaan. Al is het alleen maar om de discussie te vermijden. Juist. Nou, wat heeft u voor me? Waar moet ik naartoe en uh, waar is het? Wilt u een karweitje opknappen? Ik moet eerst weten, wat voor een karweitje? Allee, dat is redelijk natuurlijk. Ik vertegenwoordig zeker iemand in Europa... ...die een verzameling samenstelt voor de export. Voor Managua? Ja, maar daar hoeft u niet naartoe. We zijn van mening dat we de boel eerst in Zwitserland kunnen opslaan... en daarna verzenden we alles tegelijk. Lijkt me verstandig, ja. In Zwitserland is de uitvoer van kunst niet verboden. En als er eenmaal is, dan kun je naar ieder land overbrengen... zonder de wet te overtreden. Maar wacht eens even. Ja? U had het over alles tegelijk. Ja? Lijkt me een hele verzameling. En waar is die nou? Het meeste hebben we nog niet gekocht. Nee. Weet u zeker dat u mij moet hebben? De wet op uitvoer van kunst is niet meer zo streng als vroeger. Wij willen graag dat u meegaat. Dit risico willen we nemen en dan nog voor betalen ook. U wilt mij dus op de loonlijst zetten en me wat laten rondreizen terwijl u de boel slaat. precies. Voor hoe lang? denk een maand. Zodat ik in de buurt ben voor het geval u iets op de kop tikt dat het land uit moet op mijn speciale manier. Juist. Ja, ik eh, hm. voel er niet zoveel voor om een winkel in de steek te laten. Waarom niet? In deze tijd van het jaar? Ja, Juist nu verkopen de mensen hun collecties om hun belasting te kunnen betalen. Heel wat goede dingen die goedkoop op de kop zou kunnen tikken zouden dan mijn neus voorbij gaan. Ik kan u vijf pond per dag voor uzelf geven, vijf pond voor uw bedrijfsomkosten. En natuurlijk alle reizen en andere verderomkosten. En een speciaal tarief voor ieder karwijn? Dat schiet ik zou niet weten waarom. Ja, dat nogal wat of je een Picasso uit Frankrijk smokkelt of een verwekt groot beeld uit Italië. Wij zijn niet hè? geïnteresseerd in beelden. Maar goed, uw voorstel neem ik graag aan. U doet dus mee. Ja. Wanneer beginnen we? Morgen, Parijs. Hier is uw vliegtickets. ja. 50 pond om je eerste onkosten te dekken. Oh ja, meneer Kemp, wat ik zeggen wil. Uh, draagt u altijd dat soort kleren? Nou, ik heb ook nog een ander pak van Twitter of iets dergelijks. Wat dan? Nou, niet voor het een of ander, maar u zult misschien wel eens in een, uh, deftige gelegenheden komen. Nou, maak jij je maar geen zorgen, makker. Ik red me wel. Oké, okay. okay. dag meneer Kemp. Tot ziens. Tot ziens in het vliegtuig. Ik was er nou niet zo happig op. gram te vlerk. Mijn voorschrijf, hoe ik me moest... De verder affaire vond ik toch wel knap onzinnig. Als ze mij wilden hebben, zouden ze verdomd kostbare dingen op de kop moeten tikken. En dat krijg je niet voor elkaar in een maand tijd. Het voorschot in Franken, dat klopte wel. Voor een maand. Ik rekende het uit. 300 voor onkosten en mijn honoraria voor de karweitjes zelf. Nou, niet zo gek als ik tenminste niet in een Italiaanse gevangenis zou belanden. Voor dat soort grappen voel ik me nou echt zo langzamerhand wel te oud. En of ik oud werd. Ik had helemaal vergeten de namen te vragen van de lieden voor wie ik zou werken. Mooi zo, precies op tijd verdrokken. Uh, uh. Hoe is je niet goed, meneer Kemp? Uh, nee, ik hou niet van vliegen. Ach nee? Nee, en helemaal niet van straalvliegtuigen. Ja, die oude kisten met propellers maakten tenminste nog een hoop herrie, zodat je kon horen dat ze hun best deden. En ze gingen ook niet als een verrekte lucht in. Ja, ja, ja, ja. Snelheid is voor ons voor het grootste belang, meneer Kemp. O oh, ja, dus we hebben een, een kamer voor u gereserveerd in de Hotel Montalembert. Kent u dat? Nou, ik geloof van wel, uh, dat is in Saint-Germain. Saint Germain, maar eh, zou ik zo langzamerhand niet eens mogen weten voor wie ik nou eigenlijk werk? Dat zou ik u gisteren al hebben verteld als u het mij had gevraagd. Voor Doña Margarita Umberto. Hé, hey, kom er bekend voor. U zult zich waarschijnlijk herinneren als u twintig jaar geleden de tenniswedstrijd hebt gevolgd. Tennis, ach je ja, natuurlijk, ja. Wimbledon vlak na de oorlog. Noemden ze haar niet het Spaanse speelfenomen? Juist, ja, ja, ja. Ze is weduwe. Don Lorenzo is namelijk zeven jaar geleden overleden. Maar was hij een bekend iemand? Oh, heel belangrijk grondbezitter en ook nog een soort uh, politicus. En zij geeft nu haar zijn uit aan kunst? Ja. ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja, ja. En hoeveel? Ik bedoel, uh, hoeveel kunt u besteden? Ja, het lijkt me beter dat u dat weet. Om maar nabij de 2,5 miljoen pond. jongen, jonge. <laughs> Zou ze wat voor antieke pistolen voelen als ze door al bezig is? Ik ben bang voor niet, meneer Kemp. Maar ja, als iemand anders uh, de lucht krijgt van dit bedrag, dan uh, zal iedere vervalser in Europa u wel op de hielen zitten. Juist, inderdaad. En daarom zouden wij het dan ook bijzonder op prijs stellen als we hierover wilt zwijgen. Oh, maak je geen zorgen, Makka. Ik zou niet willen dat ze failliet ging voor ze mij heeft uitbetaald. Nee? Ik hoop alleen maar dat ze de prijs bij Sotheby niet heeft opgejaagd. We hebben twee deskundigen die zich zullen belasten met de feitelijke aankoop. Ja. En bij Roger Donja Margarita in Parijs. Prons, de Gal. Ach, zo. ...aardig, Onopvallend hotelletje. Mm -hmm. Waarom niet de Rits of de Crionge wilt worden opgemaakt. In de kranten schrijven ze aardige, smeuige rubriekjes vol wetenswaardigheden over zulke hotels. Ja, wij uh, kwamen tot de conclusie dat ze deze reis niet incognito zou kunnen maken. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk nog eens zijn als ze zou proberen ze schouw te houden. En dan zou worden gevonden volgens verdacht natuurlijk. Ja, wel maar maar... wat de kranten betreft, waar het de kranten betreft, maakt ze alleen maar een Europese tour om enkele landen te bezoeken waar ze heeft getanist destijds. Ja, tot verkening, ze tien jaar geleden voor het laatst in Europa geweest. Nou, ja, dat klinkt wel een neemelijk joh. Ja. Goed, het is dus zo dat ik en die experts over wie u het had. Uh, dat wij gescheiden blijven en alleen telefonisch contact met elkaar hebben. Ja, is dergelijks, ja, ja. Als het niet anders kan, komen wij natuurlijk samen, maar we moeten dan wel voorzichtig zijn. Het is ook een manier om je geld te beleggen. Ja. Ik bedoel uh, dat General Motors 5% meer waard is per jaar en Picasso 10. Als het eenmaal gereed is, zal het museum toebehoren aan het volk van Nicaragua. <laughs> zijn die dan zo gebrand op kunst? Nou ja, doet er ook niet toe. Wanneer denkt u contact met mij te kunnen opnemen? Vanmiddag, meneer Kemp. Iemand komt in uw hotel bij u op bezoek. Hier is uw sleutel, meneer Kemp. Oh, dank u. Juffrouw Widley vroeg mij te waarschuwen als u was gearriveerd. Ja, oké, okay, doet u maar. Ja. Ik ga naar mijn kamer. Merken? Ja, en u. Hebt u dat opengemaakt? Ja, als ik grote platte pakketten op mijn bedje liggen, maak ik ze open. Kan een verlaat kerstcadeautje zijn. Wel, wel, wel, wel, wat een verrassing. Het is een schilderij. Weet u hoeveel dat waard is? Het is gesigneerd, PC's aan. We hebben er 550.000 dollar voor betaald. Ik zal het weer inpakken. Wacht nu even. U bent zeker een van de reizende experts. Ja, ik doe de oude meesters. Mm. Ik ben Leve Whitley. Deed uw oude heer er ook niet aan? Hij ja, was Benjamin Whitley, van het Nationale Museum in Washington. Ach, hij heeft heel wat boeken geschreven, niet? Ja, het schilderij. Uh, voor we het weer inpakken haal ik eerst de lijst eraf. Waarom? Omdat hij een ton weegt. En zonder de lijst kan het schilderij ook in mijn koffer. Trouwens, als de douane het zou zien, lijkt het met de lijst veel waarder voor. Nou kan ik net doen alsof ik het zelf in elkaar heb gekleed op een regenachtig weekendje. Met die ondertekening? Nou, daar verf ik overheen en ik signeer het zelf. U gaat wat doen? Nee, verf voor aanplakbudgetten, makkelijk te verwijderen. Meneer Kem. Beurt. als we toch samen reizen. Ik zal openhartig zijn. Ik voel helemaal niets voor wat u doet. Ik zou willen dat het allemaal wettig was. En ook dat we niet zulke risico's met de schilderijen moeten lopen. Ik ben een noodzakelijk kwaad. Hebt u veel verstand van kunst? Geen barst. Maar ik heb wel verstand van encadreren. Onderdeel van mijn werk. Dan zal ik de lijst er zelf afhalen. Ja, heel lang. Ik wist niet dat als zijn oude meester werd beschouwd. Dat wordt hij ook niet. Ik heb dit schilderij niet op de kop getikt, maar Henri Bernard. De andere expert? Ja. Hij doet impressionisten en de moderne. Hij is naar Amsterdam vertrokken. Ja, toch wil ik er nog steeds niet aan dat de douane zal denken dat u dit schilderij hebt Ja, maar dat zijn geen experts. En bovendien ziet het er nogal gewoontjes uit. En ik dacht dat u geen verstand had van kunst. Ik geef u ook de mening van een Leek, van de douane. Kijk eens, echte kunst is een grote kale vogel in een landschap die zich niks aantrekt van de veer en zo reet. Hm. U zult best met onze werkgever kunnen opschieten. Ja. Alleen zo zij er ook nog graag een paar galjoen met schietende kanonnen bij willen hebben. <laughs> Ze is dus blijkbaar een aanhangster van de titan en kanonenschool. Nou, ik ken iemand die dat schilderen kan en toch oud kan maken ook. Het enige wat je dan nog te doen staat is te zweren dat het een titiaan of een Goya is. En we zullen allemaal rijk doodgaan. Meent u dat? Oh, ik zeg maar wat. Wanneer ontmoet ik het bazinnetje? Om drie uur moeten we bij de trap van Cessor Pies zijn. Maar soms dan met een grote zwarte wagen zullen we al pikken. Ja. Zo. Dat is dat. U kunt de schilderij nu inpakken. <laughs> Bedankt. En toen ging ze weg. Ze paste anders bepaald niet in een spionagefilm. Jong, serieus en gekleed in een blauw mantelpakje met een zwarte bondklaag. Ik keek naar die reusachtige lijst en vroeg me af wat ik ermee aan moest. Ten slotte trok ik hem uit elkaar, deed de stukken in pakpapier en zat de splinters uit mijn vingers te puiteren tot de tijd werd me buiten in de koude wagen. Ik nam aan dat juffrouw Whitley haar eigen weg wel zou vinden en het zou prefereren ook. Saint-Sulpice was nou niet bepaald het vermaakcentrum van Parijs. En de treden van de trap waren stijf bevroren. Zij was laat, maar de auto nog later. Ze droeg een lange, vormeloze zwarte mantel en ze rilde. Koud? Ja. <laughs> Heeft voor iets van een film, hè? Twee eenzame figuren die bij de trap staan te wachten. Lange, zwarte slee om te aanrijden. Achterste raampje wordt naar beneden gedraaid. En Edward G. Robinson richt zijn machinepistool op ons. Pakka, pakka, pakka, pakka, pakka, pakka. <laughs> Twee figuurtjes rollen de trap af en de slee schiet weg. Priesters rennen de straat op. En de ene zegt tegen de andere, ga direct Brigadier Brennigan van de politiepost waarschuwen. Eerste priesters? Hallo, oh, Daar zijn ze. Ja. Hallo, Carlos. <laughs> je hebt je machine geweer vergeten. Ik heb wat? Ah, nee, doe er niet toe. Dona Margarita, dit is hier de heer Gilbert Kemp. Dona Margarita Umberto. Heel prettig kennis met u te maken, senor Kemp. Ja, hier ben ik dus. Wanneer moet de Cézanne de grens over? Wanneer u maar wilt. Oh. Nog iets anders wat ik mee moet nemen? Ik dacht van niet. U hoeft zich alleen maar over de Cézanne te ontfermen. En wat heeft u tien tot dusver gedaan? Nog ergens anders geweest behalve in Londen of Parijs? Ik heb een paar mooie dingen in New York gekocht. Zeilschepen van van der Velde. Oh, een zweempje hoornblouwen kan nooit kwaad. Dus u hebt tot nu toe nog geen uh, uitvoerproblemen gehad? De goederen uit Londen en New York worden rechtstreeks verscheept. We dus zijn nu net begonnen de zaak in Zurich op te zetten. Met wie heeft u onderhandeld? Met wie, met iedereen? Iedere keer wanneer juffrouw Whitley of meneer Bernard van mening zijn... ...dat er iets belangrijks op zich valt, waar dan ook? Ja, maar uh, met, uh, met wie, met name? Ik dacht dat u geen verstand van kunst had. Ik heb het niet over kunst, ik heb het over de kopers. De ene klets meer dan de andere. En als ze zich hierover zouden uitlaten, dan zou het mijn werk alleen maar wat moeilijker. Mm -hmm. In New York heb ik met Burroughs en Brack gesproken. Een oh, grote god. Ja, maar ze hebben een boel en ze zijn heel groot. Ja, dat ze al ook, heb ik hem laten vertellen. Die zijn in staat de tatoeering van je borst te halen, de Rembrandt onder te zetten... ...en die in Texas voor een miljoen dollar te verkopen. Ik je hebt je hier niet... bepaald een aardig risico in op de hals gehaald. Maar goed, als Harry Burroughs snapt wat er gaande is, dan zal hij zijn mond wel houden. Ze hebben filialen in Parijs en Rome, dus ze zullen hopen nog meer in de wacht te kunnen slepen. Is er eigenlijk nog wat over van die uh, 2,5 miljoen? Dat is er? Ondanks een kleine aankoop bij Burroughs en Brak. Wanneer brengt u dit te zand naar Zurich, meneer Kemp? Uh, bent u klaar in Parijs? Ja, we gaan vanavond direct door naar Amsterdam. Monsieur Barnard is al. Nou, dat is mooi. <coughs> waarom zou ik dan vandaag niet naar Zurich gaan? Meestal gaat er van een trein, zo tegen een uur of vijf. Ik zou wel een plaatsje kunnen krijgen. Nou, waarom niet? Carlos kan een kamer voor u bespreken. Nee, dat doe ik liever zelf. Hoe minder contact tussen ons is, des te beter. Maar ja, ik kom niet eerder dan tegen middernacht aan. ...kan ik dan nog die Cézanne naar de bank brengen. Ik voel er niks voor om met zo'n kostbaar schilderij... ...de hele nacht in mijn hotelkamer door te brengen. Dat kan ik wel met de bank regelen. Ja, nou, bel me dan uh, voor half vijf in het hotel Montalambar... ...om me te vertellen wat je geregeld hebt. Apropos, het uitvoeren van een Cézanne uit Frankrijk kost 200 pond, oké? Okay? Carlos. Nee, wij hebben afgesproken dat ik een tarief voor ieder wijze zou krijgen. Aha, en dat is het tarief dat is vastgesteld... ...door het Internationale Instituut voor Kunst, Mokkeluis. Ja, ja. En ik ben toevallig de president. Ah, goed, senor. Maar waarom gaat u niet vliegen? Omdat er bij vliegtuigen met je bagage wordt gesmeten. En je kunt er niet bij. Hè? En als ik met de trein ga, dan kan ik er zelf op letten. Ja, daar hebt u gelijk in. Bent u gewapend, Nikke? Hm? Moet dat dan? Dat is geen antwoord op Carlos' vraag. Maar als ik gewapend was, zou u dat dan willen weten? Dat zou beter zijn. Uiteindelijk draag ik de verantwoording. Ja, juist, ja. Ik ben niet gewapend. Het principe, meer of meer, ja. Ik heb geen enkel bezwaar tegen om op mensen te schieten, als ze het eraan gemaakt hebben. Maar als je wat nonchalant bent, uh, loop je altijd de kans dat je dus je doodschiet. En dan komen de complicaties, vooral als je een Cézanne tussen je vuile ondergoed hebt verstopt. Ja, het is nu te laat, signore, om nog wijzigingen aan te brengen. Ja, maar de volgende keer kunnen we het er nog wel eens over hebben. We zetten u om de hoek af, daar is de metro. Oké, okay. ik wacht dus op bericht tegen half vijf. Maar dat bericht bleef uit. Dus belde ik de prins de Gal en vroeg naar Carlos. Het speet de receptie zeer, maar de schoften waren vertrokken naar Amsterdam, het doelenhotel. Dus ging ik naar beneden, naar de receptie. Uh, goedemiddag, wilt u juffrouw Elizabeth Whitley even voor me bellen? Het spijt me meneer, maar juffrouw Whitley is vertrokken naar Amsterdam. Daar stond ik dus. En dan moest ik maar om rond middernacht met een schilderij dat 200.000 pond waard was door het Zurich-Zeulen, zonder te weten of ik het bij de bank zou kunnen afgeven. Ik vloekte en ik speelde met de gedachte het schilderij bij gevonden voorwerpen achter te laten en me terug te trekken. Maar ja, toen dacht ik aan mijn inkomstenbelasting en besloot toch maar naar Zurich te gaan. Zoals ik had verwacht was de trein vrij leeg en ik had tamelijk snel een plaatsje. Familietafeltjes, mensen die teruggingen naar huis nadat ze de kerst en nieuwjaar in Parijs hadden doorgebracht, met hopen bagage. Uh, Excuseer me, madame. Ja, merci. Ik wilde mijn koffer in het bagagenet hebben aan het andere eind van de coupé. Smokkelaars willen in de regel hun kostbaarheden niet uit het oog verliezen, dus deed ik dat wel. We reden door de gebruikelijke gangsterfilmlocatie die je buiten elk station in Parijs aantreft. Half afgebroken gebouwen, slecht verlichte rangeerterreinen. Ik zette hem in een hoekje met een sigaartje in de Times en probeerde me als een Engelse lord te gedragen. Tegenover mij zat een vrouw met een klein meisje op schoot. Het kind maakte bezwaren tegen mijn sigaar. Ik wilde haar graag in het Frans vertellen dat ik daar ook bezwaar tegen had. En besloot het toen toch maar niet te doen. Ze moest er dan ook maar last van hebben kind had trouwens al lang in bed moeten liggen. Ik verlangde naar een borrel. Die kreeg weer last van mijn zenuwen. De eerste stop was Basel, vlak over de grens. Het was te laat om nou nog mijn gedachten te veranderen. Ik was verdomme nog een Engelse lord ook. Maar ja, het wicht geloofde niet in me. Ze dacht dat ik een waardeloze misdadiger was die eikenbladen van plastic aan was. Zo dacht ik er ook over. Ik snakte naar een borrel. Ik hield het tot zeven uur vol en ging toen naar de restauratie. Van de mensen die zaten te eten was ik de enige die om brood bestelde. Als ik wilde opvallen was me dat nou wel gelukt. Afraai ik nam een dubbele whisky. Mijn onkostenvergoeding kon naar de verdommenis lopen. De zenuwen werden wat minder. Ik was nog steeds een deskundige. Ik zou me er wel doorheen slaan. Ik zat in mijn coupé te slapen toen de douane kwam. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Ah. Ja. Ja, waar zijn we? Ousselmen... Basel, monsieur. La douane. Votre passeport, s'il vous plaît. Oh, ja. Ja, ja. Alsjeblieft. Rien a déclaré? Non, non, rien. Niet aan te geven. Monsieur. Uh, merci, merci, bien. Madame, votre passeport. Votre passeport, s'il vous plaît. Zo gemakkelijk ging het allemaal. Twee seconden later kwam de Zwitserse douane en ik gaf een kistje sigaren en een halve fles whisky aan. Hij stempelde mijn paspoort af en ik was erdoor. Ik had twee pond tot pond verdiend. Nou, het enige wat me nou nog bezig hield was of de banker vanaf wist dat ik een aantocht was. Ik was dood. Of als ik het niet was, wou ik het zijn. De pijn in mijn hoofd was nog tot daaraan toe, maar ik had het nog nooit zo koud gehad. Ik wilde niet wakker worden, want ik wist dat het dan nog veel erger zou zijn. Maar ja, ik moest wel. Ik deed mijn ogen open... En ik zag de sterren. Ik kom overeind Kemp. Ja, het lukte me, ook maar net. Ik begreep waar ik was. In Zürich, het oude gedeelte. Ik staarde naar de rivier en de lichten van de kade langs de Limaat. Een minuut of tien lopen van het station. Ik had een buil op mijn hoofd de grootte van een grafheuvel. Mijn koffers waren netjes naast me op de bank neergezet, waar ik had gelegen. De sloten waren niet geforceerd. Ik haalde mijn sleuteltjes tevoorschijn en maakte de grote koffer open. De Cézanne was verdwenen. Ik ging even zitten en voelde me heel koud worden, even maar. Om te beginnen moest ik iets aan die buil doen. Taxi! Hotel Butterfly, bitte. Hotel? Bent u gewond? Uh, ja. Uw bloed? Zal wel, ja. Wilt u naar de politie? Nee, nee, niet naar de politie. Ik wil naar het Hotel Butterfly. Maar de politie... Straks, ja, straks. U wil ik alleen maar een dokter hebben. Hotel Butterfly. Snel. Hallo. Uw gesprek met Amsterdam? Ja, dank u. Uh, mag ik de heer Carlos mcgregor van u? McCrager? Dit is Bert Kemp. Ik sliep. Ja, spijt me. Waar bent u? In Zurich. Ik heb een ongeluk gehad. Is het erg? Nou, ik heb het uh, contract verloren. <coughs> spijt me. Nee ook. Hoe kon dat verdomme gebeuren? Ja, er is iets met mij gebeurd. Ik ben verstuift geraakt. Verder weet ik niks. Het enige wat ik me herinner is dat ik in de trein zat. Zijn je naar de politie gegaan? Nee, maar. U dat dan ook niet. Ze weten het misschien al. Ik moest naar een dokter om het laten te verbinden en hij kan ze hebben gewaarschuwd. U zegt niet, u was in wel dat. Kan ik de naam van uh, onze werkgever niet opgeven als referentie? Nee, daarachtig niet. Hmm, zeer bedankt. U denkt morgen dat vliegtuigen komt hier naartoe om de zaak toe te lichten. Ja, oké. Okay. Verdomme. Binnen. Criminaalpolitie. Ja. Voor de Linderman. Lindeman. Hij hmm? hebt een wond boven het rechteroor. Hmm? Bloeduitstorting op uw voorhoofd. En dan ligt de hersenschudding. Maar geen blijvend hersenletsel, hè? Nee, kan ik dat verdomme weten? U hebt tegen de dokter gezegd dat u een auto-ongeluk hebt gehad. Misschien, weet ik niet. Weet u dat niet? Nee, ik kan het me niet herinneren. Ik lag op straat toen ik bijkwam. Hoe laat was dat? Weet ik niet. Uw trein uit Parijs kwam 11 uur 14 uur aan. Ja. Ik geloof dat ik een half uur of zo bewusteloos ben geweest. Misschien is het een overval geweest... Waarom zouden ze mij hebben overvallen? Ik heb mijn bagage nog in mijn portefeuille. Mis niks. Nou, ik kan moeilijk aannemen dat u gedurende een half uur onopgemerkt in een drukke straat zou hebben gelegen. Och, misschien heb ik een kop koffie op het station gedronken. Ik kan me niet herinneren. Als u dood was geweest, hadden we kunnen nagaan of u koffie hebt gedronken door de inhoud van uw maag te onderzoeken. Hè? Ja, weg ja, Waarom bent u naar Zurich gekomen? Om iemand van de Nationale Bank te spreken. Waarover? Moet u de bank vragen. Ik heb gehoord dat u iemand aan Amsterdam hebt op opgebeld. Wie was dat? De man voor wie ik naar de Nationale Bank zou gaan. En waarover heeft u gesproken? Over die kwestie met de Nationale Bank. Kemp. Uh, We maken geen vorderingen, Ik wist niet dat het een misdrijf was om in Zürich door een auto te worden aangereden. U weet niet of het wel een auto was. Tja, dat is zo. Dat ook een taxi kunnen zijn. Hè? Of een vrachtwagen. Of een lawine. Of een van de beren uit de dierentuin in Bergen. Die stond te liften. Ik geloof niet in een auto of een beer. Ik geloof dat u hebben overvallen en ik vind het vreemd dat u niet bestolen bent. Begrijpt u? Morgen verlaat het serie. Goeie ik heb. En dat was bepaald geen verzoek. Hij was van mening dat ik wat kengsterpraktijken in zijn vriendelijk, orde een stadje wilde introduceren. Misschien had ik hem gerust moeten stellen. Nee, nee, hecht, polizeiluitend, zo'n schurk ben ik niet. Ik ben een ander soort schurk. Ja, misschien ook niet. Hoe dan ook, hij hoefde zich nergens zorgen over te maken. De volgende ochtend, om tien uur, stond ik een tijdschrift te kopen op het vliegveld van Zurich En wie liep ik daar tegen het lijf? Niemand anders dan die goeie oude mij uit New York. Harry Barrows, de grote kunstkoper. En de nog grotere schurk. Ah, ja, die keel. Hallo. En wat doe jij hier in Zurich? Om deze tijd van het jaar ben ik hier altijd. Om pooshoogte te nemen. Ja, waar ga je naartoe? Amsterdam. Hé, hey, is ook toevallig. Dan kunnen we samen reizen. Reis jij dan eerste klas, girl? <laughs> Wat dacht je dan? Jammer. Nou, tot ziens misschien. Een behoedzaam kereltje die Harry. Een man die verdomde goed op zijn woorden wist te letten. Behalve dan dat hij één fout had gemaakt. Gelukkig werd mijn hoofd maar minder, want Amsterdam zou nog wel moeilijk worden. Dit is de heer Henri Bernard, meneer Kemp. Net als vrouw Wickley voorziet hij ons van deskundig advies en hij koopt in. Ik heb gehoord dat u moeilijkheden hebt gehad. Laten we zeggen dat ze mij hadden. Wilt u ons vertellen wat er precies gebeurd is? Het spijt me, maar ik kan me niet herinneren. Goh, dat begrijp ik niet. Ja, u kunt toch zien hoe ze me de grazen hebben genomen. Met al dat verband zie ik eruit als de onzichtbare man. Zeg, ik zal zo'n half uur bewusteloos zijn geweest. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik uit de trein ben gestapt. U beroept zich kennelijk op geheugenverlies? Ik beroep me op niks. Ik vertel alleen maar wat er is gebeurd. Wat is de dokter gezegd? Ik zeg toch dat ik me niks kan herinneren. Hij kon me niks meer vertellen. Heeft u ze nog met de bank in verbinding gesteld? Allicht niet. U? Ik heb ze verteld dat ze schilderijen konden verwachten even voor middernacht. Ze zullen erop zitten wachten, denk ik. Op de bank? Allicht, ja. Ik Voor de domme nog aan toe. Ze zou ook aan het station moeten zijn. Ik had het ook moeten zeggen hoe ik het had willen hebben. Dat zal ik er volgende keer wel mooi doen. Hm. Als er een volgende keer is. Nou en, is je? het? Daar moet wel over beslissen. En wat gebeurt er nu? Oh, ze zoeken echt wel contact met je. Wie die ze ook mogen zijn. Ze zullen heus niet proberen zo'n schilderij te verkopen. Ze gaan een losprijs vragen. Zou je nog eens 20% gaan kosten? U zou dit best zelf hebben kunnen ansceneren. Hm. En mijn eigen kop in elkaar aan, maar zeker. Je hebt geen antwoord gegeven op de vraag. Ik hm, wou dat ik op het idee was gekomen. Nee, ergens zit er een lek, dat is duidelijk. Iemand wist dat ik een schilderij bij me had. Apropos die aardige kunstkoper Harry Barrows was in Zurich. Hij heeft hetzelfde vliegtuig genomen als ik. U hebt hem gesproken? Ja, ah, op het vliegveld. Hij zit altijd in Europa. Hoe weet ik. Maar hij heeft één fout gemaakt. Oh ja? Ah, hij vroeg niet wat er met mijn hoofd was gebeurd. Bedoel je soms dat hij het al wist? Ach nee. Harry is er de man niet naar een mens te overvallen. Hij kan mensen in dienst nemen. Harry Burroughs is dat alles in staat. Dat kunt u ook. We moeten rekening houden met de mogelijkheid. Als jij rekening gaat houden met die mogelijkheid, dan zal ik je een trap tegen je kont geven. Mattig je een beetje. los, toe. Het is niet het goede moment om je op te winden. Oh. Wat zal ik nou doen? Een vliegtuig terugnemen of naar een hotel gaan? Parkhotel, bedrijfsmuseum. Oh. Ik weet wat het is. Geeft het Hof met Tans toestemming de beklaagde bank te verlaten? Ze keken me alleen maar even aan, dus nam ik mijn jas en maakte dat ik wegkwam. Het waren schurken, zonder uitzondering. In elk geval had ik ze opgeschreven met de rekening voor mijn lunch. Die middag had ik niks te doen, maar wel een hoop drank in te halen. Dus ging ik regelrecht naar het beste hotel. Ik wist precies waar ik Harry Burrow zou kunnen vinden. Tenzij hij prefereerde ver beneden zijn inkomen te leven. De bar was leeg, met uitzondering van de grootste en lelijkste man die ik ooit heb gezien. En hij behoorde tot het slag gezelligheidsmensen. Helaas. Wat doen, meneer? Voelt u er misschien iets voor samen een borrel te drinken? Ja, ga zitten. Mijn naam is Edwin Haver, Amerikaan. Ik ben Bert Kemp. Nog een biertje of liever iets sterkers? Ik hou me liever bij bieren. Over? Ja, ja. Het lijkt wel of jij een ongeluk gehad hè, Bert? Wat een verschil van mening met een auto. Ja. Ah, over hetzelfde graag. Het. Ja... De Europese manier van chauffeuren jaagt me de stuipen op het lijf, Bert. Ik doe zelf in transport en ik kan je wel zeggen dat als een van mijn chauffeurs zo zou rijden als ze hier rijden... ze bij Edwin Harper de Laan uit zouden gaan. Ah, merci. Op je spoedige beterschap, Ja, En, eh, uh, doe jij in? Antiek, voornamelijk oude pistolen. Hoogst interessant waarde, heer. Je zou eens kennis moeten maken met mijn vrouwtje. Op deze reis zal ze me zowat al mijn winst over het hele jaar uitgegeven hebben aan antiek. Misschien kan ik hem maar beter dan niet ontmoeten. Hè? Voor jouw best wel. Ja, ja. Kleine mannen zijn goede zaken, daar heb ik al gemerkt. Ja, die opmerking neem je natuurlijk niet kwalijk. Nee, nee, nee, nee. Kleine mannen, die kunnen we wil doordrijven. De mensen verwachten niet anders en ze voelen zich daarom ook niet gegrepen. Onze lieve heer heeft ons gemaakt en heeft ons elk van speciale talenten voorzien. Ja, misschien wel, ja. Oh, dag Harry. Hapen, mag ik u een hele goede dierbare en onbetrouwbare vriend van me voorstellen? Harry Barrows. Bert zit altijd vol grapjes, hè? Wat ja. ben jij drinken, Harry? Martini graag. Hoe jij hier ook, Bert? Alleen voor de borrel. U denkt er toch niet over om iets van Bert's dierbare en kietserige antiquiteiten te kopen met de haper? Nee, nee, we drinken alleen maar. je in dezelfde vak als Bert, hé? Hey? Onze belangen vallen zo nu en dan samen. Ja. Als je te maken hebt met kunst en antiek, dan zijn ze waard... wat men nog voor wil geven, is het niet? U slaat de spijker op de kop, meester Harper. Ja, altijd ervan uitgaan dat je krijgt wat je denkt te krijgen. Maar als iemand nou denkt dat hij in de, Nou ja, noemen we zijn naam van een kunstenaar. Cezanne. Goed, goed, Cezanne. Als die man nou in de veronderstelling is dat hij een Cezanne bezit... en dat blijkt het onecht te zijn... moeten wij dan stellen dat dat die man bedrogen is... Zou hij er meer plezier aan beleven als hij wel het echte kunstwerk bezat? Beleeft een man hetzelfde plezier aan zijn vrouw als hij niet weet dat ze bedriegt? <lacht> een hoogst interessante vergelijking, waarde heer. Ja, nou, we toch over bedriegers hebben... Um, weet jij soms, Harry wie tegenwoordig Cézanne's namaakt? maakt? Cézanne is zo zoetjes aan volledig gecatalogiseerd. Geloof jij dat je er een hebt gegoorbeurd? Oh, nee, nee, nee, nee. Je hebt mij niet gezien. kan ik me niet permitteren. Laten we zeggen dat ik ernaar informeer uit naam van een klant. Misschien wil ik iemand knock-out slaan op een zakelijke basis. Ik heb er niks van gehoord dat iemand Cézanne zou hebben vervast. Een ja. fascinerend gesprek, meneer. Ik kan zien dat Bert de voorkeur geeft aan de rechtstreekse manier van zaken. Ja. Zeg, het is later dan ik had gedacht. Sorry, ik moet rennen. Uh, waar ben ik je schuldig? Niks, Bert. ga gedaan. En hopelijk tot ziens. Dan, Bert. Ik liet Harry achter om over een en ander eens goed na te denken. Ik had mijn kaart op tafel gelegd en het werd tijd te verdwijnen. Hij maakte niet de indruk om ons te boven te zijn. Zelfs in dat hotel en met die houding van of hij de eigenaar was, stonk onze meneer Harper naar geld. En Harry kon een cent in een bed ruiken op 50 pas afstand. Ik had een mooie Hollandse middag voor de boeg. Amsterdam was een van mijn lievelingssteden. Maar de tijd van het jaar was er nou niet naar om langs de grachten te slenteren en te kijken hoe ze de auto's er weer uitwissen. Dus ik ging maar naar het Rijksmuseum om Rembrandt te zien, hun trots en glorie. Daar hangt een reusachtige doek dat een nachtwacht heet. Ik vind het best aardig, want er gebeurt tenminste iets, al kan ik nou niet zien wat. Ik ging op de bank zitten voor het schilderij, naast mijn juffrouw Elizabeth Whitley, de kunstexpert. Ik wist niet dat jij een stille hartstocht voor Rembrandt had. Of probeer je soms een middel te bedenken om dat in je koffer mee te nemen? <laughs> gun mijn voet alleen maar wat rust. heeft iets van uh, Cecil Biedemil, hm. maar die geveer vind ik wel leuk. Dat zijn snaphanen. Wat zijn dat? Zie je dat koortje dat aan die haan hangt? Mm -hmm. Dat is de lont. Nou, die stak je dan aan. Je stopt het brandende eind in de kamer. Haal de haan over. En de rest snap je wel. Werkt het? Oh, ja, wel. Als je een mooie dag had uitgezocht. En niet vergeten dat de lont aan te steken. <laughs> het was het eerste type geweer dat ooit werd gemaakt. Wanneer is dit geschilderd? Ongeveer 1640. Nou, meer dan 100 jaar daarvoor hadden ze betere geweren. Interessant. Het stelt een of ander regiment voor. Mm. Officieren hadden er geld voor over om geportretteerd te worden. Ze vonden het omdat toen het niet mee klaar was. Ja, als militairen zijn, dan begrijp ik wel waarom die wapens zo ouderwets zijn. Waarom houdt Don een teruggesproken met Managua... voor alle beslissingen die genomen worden? Dat is de hoofdstad van Nicaragua. Nou, en? Zij beheren het geld van Nicaragua. Ik dacht dat het er eigen centen waren. Dat zijn het ook. Nee, ik dacht dat jij dat allemaal al had gehoord. Ach, niemand vertelt me ooit iets. Wat weet jij van Nicaragua? Nee, voldoende weinig. Lijkt me een soort onderontwikkeld gebied. Ik bedoel, uh, ik heb inderdaad dat ze meer behoefte hebben aan andere dingen dan aan een uh, schilderijmuseum. Dat gebeurt dan ook. Ze hebben het land ontteigend. Hmm. Hebben ze het schaadloos gesteld voor het verlies van die grond? In zekere zin. Maar ze mag het geld niet uitvoeren. Hmm. Ze zijn er nou veel moeite in geslaagd hen over te halen dat ze het meeste van de geld in deze verzameling zou mogen besteden. Op voorwaarde dat die bestemd is voor het volk. Hmm. Kun je dit als vertrouwelijk beschouwen? Oplichters kunnen beter hun mond houden dan wie ook. Ze heeft me onder vier ogen verteld dat ze eigenlijk in de politiek wilde gaan. Wat? Ze <laughs> is gek. Een schilderijenmuseum zou je in Europa niet eens stem opleveren. Dat staan in een land waar de helft van de kiezers op blote voeten loopt. Hebben waarom nog niet een krachtcentrale of een irrigatieinstallatie neergezet? Misschien wil het gouvernement dat geld niet aan iets werkelijk doeltreffends laten uitgeven. Ze zijn verre van gek. Als je wat kapitaal nodig hebt, zou je een irrigatieinstallatie moeilijk van de hand kunnen doen. Ze moeten wel verslingend zijn aan de politiek. ja, misschien blijf ik wat bij er en neem een baantje als minister van Defensie. Tot nu toe heb je het er niet zo best afgebracht met het beschermen van de eigendommen van Nicaragua. Ja, ik ben tenminste nog gewond geraakt? Ben jij er met die seizoen vandoor gegaan? Hm? Zo langzamerhand, denk ik, ik uh, had ik het maar gedaan. Maar je bent een zwendelaar. Niet zo één. Spijt me. Ik weet het verschil niet. Ziet eruit dat uh, Managua ook over mij zijn Fiat heeft gegeven? Zou wel. Ik ben benieuwd wat zij ervan zullen vinden. Ik ook. Zou ze wat hebben? Wat? Carlos en Dona Margarita. Zou die wat hebben met elkaar? Hebben... Huh. We... Oh... Denk je? Dat weet ik niet, ik betwijfel het. Maar dat zijn onze zaken niet. Ik vind het wel best aantrekkelijk. Nog niet eens zo oud. Maar ik zou graag willen weten wat er gebeurt als ik Carlos een zou noemen. Zou ik ontslagen worden? Ik denk dat Carlos best in staat zou zijn dit soort problemen zelf het hoofd te bieden. Hm. Maar zoals de zaken nu staan, geloof ik niet dat dat de meest waarschijnlijke reden zou zijn... ...waarom je ontslag zou krijgen. Nee, nee, waarschijnlijk niet. Nee. Waarom wil je hem beledigen? Omdat hij een zak is. Hij heeft het voor mij in jury verpest. Ik zou afgehaald worden. Ik denk dat hij weinig ervaring heeft met kunstmakkel. Toen had ze genoeg van Rembrandt. Of misschien van Beurt Kemp. In elk geval, we gingen uit elkaar en ik ging terug naar mijn hotel en naar bed. Een paar uur later werd ik wakker door de telefoon. Het was Carlos, om te zeggen dat ik direct naar het hotel moest komen. Ik was daar om half negen. Ik bied u mijn excuses aan dat ik u hier op etenstijd heb laten komen. Maar Carlos heeft een uur geleden een hoogst interessant telefoongesprek aangenomen. Carlos? Ja, helaas ben ik was halverwege dus het gesprek gaan opnemen. De is er dus uitgekomen, meneer Kemp. Wat adviseert u? Ik ga terug naar die krakenbouw. Wat zegt u? Dit is het bewijs dat Burroughs ervan afwist. Ik had een schilderij bij me en hij wist dat het van u was. Hij weet waar u bent en hij weet zelfs welke bank u heeft. Al die dingen wist u zelf ook. Nou, dan zou ik toch niet zo stom zeggen, wees dit allemaal door de, door de telefoon te zeggen. Hij had de bank niet eens hoeven te noemen. Hij had je kunnen vragen waar het zou worden afgeleverd. Dat is logisch, maar zo gaat het allemaal wel zo vlug. Misschien heb ik de zaak wel wat bespoedigd. Ik ben in een bar Harry Burroughs tegen het lijf gelopen. En ik heb laten doorschemeren dat die mogelijkheid bestond dat uh, Cezanne niet echt is. Hij is niet vervalst. Heb u door voor onze opdracht gehad, senor? Nee, ik heb alleen maar een hint gegeven. Geen namen genoemd. Ik vond trouwens het heel aardig wat wist. U zou er zelf toevallig niet achteraan hebben gezeten voor u de laar uitging? Ach, houd toch je bek, jij! <tus> Sak die je bent! U hebt me nog niet gezegd wat u adviseert. Nee. <tus> Misschien is het arrogant van me, maar u krijgt uw schilderij heus wel terug. Pff, waarom zouden ze het niet in het water gooien als ze het geld eenmaal hebben? Reputatie. Als we zich van een Cézanne zouden ontdoen, zou het als een lopend vuurtje eronder doen. En niemand zou met een losprijs betalen. Kunnen we niet afwachten wie het geld ophaalt? Ja, die naam, hè? Jonah, zal in het vakje van de De Jongs worden gelegd. Een veel voorkomende naam, net zoals Smith in Engeland. Nou, stapels brieven, dan kan het dagen duren voor het wordt afgehaald. Dank u, senor. Zullen we dat maar betalen? Ik dacht dat u van Managua afhing. Weet u dat? Dat heb ik hem verteld. Ik zie niet in waarom u dat niet zou mogen weten. Zullen we mijn er maar voorstellen om te betalen? Ja, er is nog één ding dat we eerst zouden kunnen proberen... als ik nou nog eens een babbeltje met Harry zou maken... en hem vertellen dat hij op een donkere avond... best eens een gebroken knieschijf zou kunnen oplopen. Zou jij zoiets kunnen? Jazeker. Hij bezorgde mij bijna een schedelbasisfractuur. En wat gebeurt er als deze milde vorm van overredingskracht niet helpt? Hij heeft nog een knieschijf. Wat? Ja. Nou ja, we spelen dan nog alleen maar met afschrikwekkende voorbeelden. We gokken erop dat hij zo bang kan worden gemaakt dat hij het schilderij teruggeeft. Denk je dat hij gelooft dat je tot zoiets in staat bent? Ik vind meneer Kemp nogal overtuigend wat dat soort zaken betreft. Maar als Harry nou denkt dat u alleen maar aan het opscheppen bent, wat zal u dan doen? Ik heb hem verteld dat ik het in betaald zal zetten, dus zal ik het doen ook. Maar dan zal hij weten wie dat heeft gedaan. En dan zal hij nog meer mensen aannemen om ook aan uw knie iets te laten doen. <laughs> u bent een romanticus, mon ami. Hmm. Misschien omdat hij een wapens doet zoals de mensen uit het Wilde Westen. U vergeet dat als u een man doodschiet, er altijd iemand zal zijn die u zal willen doodschieten. En de laatste scène van de film is dat u in het stof ligt te sterven met misschien je voor die aan uw zijde die hete tranen schrijft. <laughs> Denkt u dat werkelijk? Nou, ga uw gang dan maar, hè. betaal maar. Het is uw geld. We zullen Menacoa inlichten en hoogstwaarschijnlijk zullen ze betalen. Het is maar een klein gedeelte van onze uitgaven. 150.000 dollar. En in drie maanden tijd zal onze collectie voor dat bedrag in waarde zijn gestegen. En waar ben ik er dan toe? Ik geloof niet dat u het schilderij heeft gestolen. We zullen maar adviseren dat u aanblijft. En u krijgt het pistool. <laughs> en jullie hebben net het knokken waar ik uit mijn hoofd willen praten. Als u in Zurich een wapen had gehad, senor, zou dat ons 150.000 dollar kunnen besparen. Ja, wie weet. Maar ik snap. Verdomme. Nou goed, ik zal de pistool bij me steken. Maar alleen als ik aan het werk ben. Ik kan terugvliegen naar Londen en er eentje kopen. Nee, nee. Carlos kan er hierin krijgen. Wat voor soort pistool? Ik probeer een targetpistool .22 te krijgen. Vraag naar een uh, browning target, met een extra lange loop, zo lang mogelijk. Ik wil geen luger. Als ze een targetpistool op me vinden, dan kan ik me er misschien nog uitdraaien. Ja, ziet er aardig en vrij onschuldig uit. Tenzij je natuurlijk in de kogelbar gaat staan. <laughs> kan heel wat schade aanrichten. Is het nodig dat we daarover praten? Als je niet bent aangenomen om te koken, moet je uit de keuken blijven. Ik ben meegegaan om schilderijen te kopen. En nu hebben we het alleen maar over schietpartijen en over kogels. Ja, ga maar liever weer op je gat zitten. Wat? Monsieur Kemp wilde alleen maar met zijn magnifieke Engelse tact zeggen... dat het kopen niet altijd volgens de gebruikelijke regels plaatsvindt. Ga alstublieft zitten. Ja, en patronen, mm. ik heb ook een doos met 50 Western Super X hollow points nodig. En verder wil ik dat er in het vervolg niemand meer op zijn eigen houtje een schilderij ophaalt. Ik wil erbij zijn, oké? Okay? Misschien hebt u gelijk. Carlos, het lijkt me het beste dat als Monaco met de betaling akkoord gaat... meneer Kemp met de losprijs naar het postkantoor gaat... Een soort van rekening staan we onder zijn hoede. Het was roerend hoe ze me opeens allemaal weer vertrouwden. Voor de verandering sliep ik die nacht goed. Niet dat ik daar nou erg van op was geknapt. En ik ging de volgende morgen naar een dokter om me opnieuw te laten verbinden. Hij zei dat ik alleen nog maar een pleister nodig had, maar ik vroeg toch om een verband. Daar had ik zo mijn eigen bedoeling mee. Om er iets te doen, ging ik naar Henri en bonkte op zijn deur. Eindig van je dat je gekomen bent, kent? Ja, iets gevonden? Hoogstwaarschijnlijk. Wat? Ik geloof hem van gog. niet gecatalogiseerd. Wat kost die? Meer dan 100.000 pond, een goede prijs. Waar? Een particulier huis bij Den Haag. Nog anderen die hiervan af weten? Alleen maar een koper. De eigenaar heeft het schilderij zelf ontdekt. Die wil hij het particulier verkopen en niet via een veiling. Ja, ik snap het al. Als hij geen rugbaarheid aan de koop heeft gegeven, wil hij ook geen rugbaarheid aan de verkoop geven. Ja, in Holland heffen ze vermogensbelasting. Hè? En hij wil natuurlijk uh, in gebruikte bankbiljetten in kleine computers betaald worden. Is niet zo? Hij wil graag het geld in Zwitserland uitbetaald krijgen. Ja, ja, ja. Dus weten drie mensen er maar vanaf. De eigenaar, de koper en jij. Ja. Dus geen onderzoek naar authenticiteit, geen foto's, geen doorlichten. Dat kan ik makkelijk genoeg regelen. Er zijn veel deskundigen in Amsterdam. Zou je dat gewoon uit je hoofd laten? Hè? In de Münfer tijd zit die belastingkilos de koper op zijn nek. Over de ontdekking van een vergoog houdt een Hollands expert heus niet zijn mond. Oh ja, daar had ik niet aan gedacht. Zeg, zie ik daar een fles staan. Ja, je gaan. Bedankt. Zeg luister eens. Het wordt als een van Gogh verkocht niet meer. Ja. Nou, als je dat zo graag wilt, koop dan. En dan eh, zullen we het in het Zürich laten doorlichten. Als het niet durft, zuur we het gewoon terug. Maar de eigenaar zal dan zeker ontkennen dat hij het ons verkocht heeft. Oh, in dat geval vertellen we de Nederlandse autoriteiten... ...even iets van al dat opgepotte kapitaal in Zwitserland. Hij zal ze rot <laughs> En dat zegt de man die beweert niets van kunst af te weten. Ik heb het over de wet, niet over kunst. Ja. Nee, verder toch iets? Om te kopen bedoel je? Hm? Niets waar je je mee hoeft te bemoeien. Maar er zijn nog één of twee kleinigheidjes. Ik dacht dat Holland stikte in de goede salarijen. Ja, maar die zijn niet te koop. In 1940 kwam de bezetting. En achter de tanks volgden de kunstverzamelaars. Voor Hitler, voor Geuring, zelfs voor Himmler. Die zeiden, we willen die voor meer van u kopen. Hier geeft u 400.000 gulden in Weermachtgeld. Wilt u het verkopen? En de eigenaar antwoordde ja, natuurlijk. En dus staken de Duitsers hun luggers terug in hun holsters... en namen de schilderijen mee. En na de oorlog? De zakenlieden wilden hun schilderijen terug hebben. met de regering, zei... u hebt die schilderijen verkocht en u bent ervoor betaald. We zullen ze uit Duitsland terughalen... En dan hangen we ze in onze musea. De musea hebben zodoende veel goede schilderijen die dus niet te koop zijn. Ja, aardig verhaaltje. Is er een moraal aan verbonden? Misschien had Van Meegeren er een toen hij die Vermeers vervalste en ze aan de Duitsers verkocht. Maar toen hij door de Nederlanders van collaboratie werd beschuldigd, moest hij de vervalsing wel toegeven om de aanklacht te ontzenuwen. En toen hebben ze maar in de gevangenis gegooid. Misschien is het eigenlijk een moraal wel dat regeringen altijd winnen. Ja, Van Meegeren zal wel de laatste van de werkelijk grote meesters zijn geweest. Met doorlichten en foto's en zo zal niemand er tegenwoordig nog in zijn hoofd halen de oude schilderijen na te maken. En ze zouden wel prompt tegen de lamp lopen. Maar met die moderne, Picasso en zo, ligt het anders. Je kunt in iedere winkel dezelfde verf en doeken kopen die zij gebruiken. En daarom is het in dit geval heel wat moeilijker te bewijzen dat er wel vervalsingspraak is. Hmm, ik begrijp wat je bedoelt. Ga verder. Kijk, met Picasso kun je de dus zaak controleren omdat hij nog leeft. Hmm. Maar als de schilder dood is en als hij tot de moderne behoort, dan ben je afhankelijk van een expert. En als die zegt dat het oké okay is, dan is het ook oké. Okay. Als je een man kunt vinden met een werkelijk goede naam, die werkelijk te vertrouwen is, dan... Uh... Wat bedoel je? Nou, zeg nou dat hij zijn fiat geeft aan schilderijen die 50.000 pond waard zijn. Hè? Wat is dan daarvan voor hem? Neem jou nou eens bijvoorbeeld. Als jij zou instaan voor een paar dubieuze schilderijen. Binnen het jaar zou je dan van de opbrengst op Kaap Dantibe kunnen gaan wonen. In een groot huis. En nog een paar echte schilderijen kunnen kopen van het geld dat je overhoudt. Zeg, doe je mee soms een... Hoe noem je dat? Onfatsoenlijk voorstel? Oh, goeie god, helemaal niet. Ik zeg alleen maar dat het de gewoonste zaak van de wereld zou zijn... om van zo'n gelegenheid gebruik te maken. Ja. Als iemand je met de juiste mensen in contact zou brengen. Misschien iemand als Harry Burroughs? Oh, dat is maar één van de vele voorbeelden. Je hebt een heel stel kopers nodig. En iemand die je vertelt wie de goeien zijn. Die als tussenpersoon 10% zou eisen. Laten we zeggen 15%. Ik wist dat jij een schoft was, maar zo'n schoft... 12,5. Dat bedoel ik niet. Je zou alleen maar een expertise hoeven uit te brengen. En je zou ongelijk kunnen hebben... Ga weg! Ik wil je nooit meer zien! Ik ben bang dat je met mij zit opgescheept, keeltje. Tot het karweitje achter de rug. Nooit meer! Ik wil je nooit meer zien! Je bent een schoft en ik zal zorgen dat je al bij ons wordt uitgegooid. Las op! Veruit! Las op! Dus ik lazerde erop. Omdat ik er wel wat mee in zat, belde ik Carlos zelf... Hallo Del. Uh, mag ik de heer Carlos MacGregor voor u? Jazeker meneer. Dank u. Hallo? Uh, met Burt Kemp. Het is een lat. Als het nodig is, contact met u opnemen zullen wij dat wel doen. Nou, ik dacht alleen maar dat er uh, nu misschien werk voor me zou zijn. Morgen. Oké. Heb je nog iets van uh, Henri Bernard gehoord? Nee. Heb je hem gezien? Ja daarnet, uh, we hebben een gezellig babbeltje gehad over het plegen van valsheid in geschriften. Uh, op de moderne manier dan altijd. Hij dacht dat ik hem wilde overhalen om op te treden als expert die zijn fiat geeft aan waardeloze troep. En daar zat hij knap naast. Uh, we hebben gewoon wat gepraat, maar hij raakt nogal gauw over zijn toeren. En daarom doet u al verstandig aan hem niet al te serieus te nemen. Juist, ja, meneer Kent. Ik zal het in gedachten houden. Dankjewel. U wordt morgen voor me. En dat gebeurde dus. Hij belde me om een uur of tien op. En we spraken af elkaar te ontmoeten in een kleine bar vlakbij het Rokin. Hij wist niet wat er boven zijn hoofd hing. De bar had, zoals het in de reisgidsen staat, atmosfeer. Ja, ja. Een combinatie van rook, zweet, gemorst bier en slechte adem. En ze gaat uit als een dievenhol uit een Victoriaanse roman. Waarom hebt u een godsnaam deze gelegenheid uitgezocht? Omdat het hier waar is. En als iemand ons zou volgen, en net zo in de gaten loopt als wij. Ah, oh, ja, misschien. Hier is het uh, pistool. Twee lopen? Ja, ja. En we hebben bericht van Nicaragua. We moeten los geld betalen en het is aan terugkrijgen. Het geld zit in het andere pakje... Je kunt het op postkantoor afgeven, zoals de dieven dat willen. Het is geadresseerd zoals ze het hebben voorgeschreven. Zit daar het geld in? 150.000? Ja, dat toch, ja, ja. Hm. Dan ben ik opeens ook niet zo gelukkig meer in deze bar. U stelt blijkbaar weer vertrouwen in me. Maar... Nog hm? ook iets van Henri gehoord? U hebt gelijk, hij maakt zich zorgen over u. Ik heb alleen maar informatie over hem ingewonnen. Als je niks van vervalsing aan weet, hebben we niks aan. Hm. Hij is een groot man. Daar weet hij niks van. Ah, ja, precies. We hebben contact met die kraken opgenomen over die vergocht die uh, meneer Bala denkt gevonden hebben. We zullen vlaanderd meer over horen, maar we moeten elkaar op een boot van een vriend van Donja Marcalita. We kunnen een tochtje over het grachten maken. klinkt ook niet erg geheim. Dat is minder geheim dan een auto. Mm -hmm. Niemand kan ons horen en ze kunnen ons niet volgen. Luister goed, om half acht zullen u en Joachim Wittely bij het Amstelstagion worden afgehaald. Wees u wel voorzichtig, hè? Wees maar niet bang. Hij ging weg. En ik zag de pakjes steeds groter en opvallender worden. Dertig seconden na Carlos stond ik ook op straat. Ik gaf het losgeld af bij postrestanten en hield me verder gedekt. Wie het geld zou ophalen zou zeker wachten tot ik weg was. Dus ging ik weg. Carlos had voor het goede pistool gezorgd. Toen ik terug was in mijn hotel ging ik aan het werk. Het was een wapen met een zware kolf en een lange loop. Zoiets kun je er niet voor stoppen onder de afdankertjes van de sheik van Arabië. Geen enkele die zou zoiets met zich meeslepen. Niet waar, oma Gent? <laughs> als je iets aan de kolf in de loop fummelt. dan krijg je een plat en stom pistool... dat iedereen om de politie zou doen schreeuwen. En met zo'n wapen richt je maar op één doel. Ik richt het op voorwerp in de kamer. Je kunt het beste materiaal van de wereld gebruiken... en nog zulke mooie prentjes in de loop laten graveren. Het inleggen met goud. Wat je uiteindelijk hebt, is een pistool. En als je daar dan staat... en je richt... Dan voel je je een beetje als God. Ik dacht aan die lieden die me hadden neergeslagen en ik grinnikte. Kom maar op, jongens. Probeer het nog maar eens. Ik geloof dat we er allemaal zijn, Donja Margarita. Meneer Kemp, wilt u de schipper zeggen dat we kunnen vertrekken? Ja. ja. Uh, gooi de tros maar los, schipper. We kunnen varen. Nou, dat is een uh, aardig scheepje, hè? Van wie is het? Van een Hollandse vriend met wie ik in de tijd heb getennist. Dan moet hij al vroeg trots zijn geworden. Oh nee. In die dagen verdienen de beroepsspelers niet zoveel geld. Zijn familie zat in de scheepvaart. Hoe is het met de Van Gogh? Goed, hij is in orde. Kopen we hem? Ja. Nou, dan zal ik het schilderij morgen in Den Haag opdikken. Dat zal ik doen. Ik heb het schilderij ontdekt. Toen ik de vorige keer een schilderij had gekocht, was meneer Kemp zo een kwijtgeraakt. kwijt te reizen. Ik heb het veel te laat ontvangen. Dat iemand wist van die affaire af. Daarom wil ik het deze keer allemaal zelf doen. Maar u kunt met me meegaan als getuige. Uit, senor Kemp, staken zijn schilderijen weg te brengen. zou je zelf ook moeten afhalen. Als er dan iets met ze gebeurt, weten we tenminste bij wie de schuld ligt. Zoals u wilt, senora. Hoe wilt u het schilderijen meenemen naar Zurich, monsieur? Uh, weet ik nog niet. En als ik het weet, ben ik niet van plan hierover uit te laten. We zullen zeer zeker weten wie de schuldige is. Dat is mijn werk. Maar afgezien van dit karwei, hoe staan de zaken? Een paar stuks. Een zeegezicht en een landschap. Geen meesterwerken, maar ze zijn goed uh, moet ik die ook meenemen? Nee, deze schilderijen zijn geen probleem, daar zorg ik zelf al voor. Uh, hoe komt u met Nicaragua in contact om toestemming voor deze transacties te krijgen? Nou, via het consulaat in Bern Zij telegraferen naar Nicaragua, en Nicaragua telefeert naar de bank. Nee, ja, ik dacht al zoiets. Want je kunt het moeilijk zelf doen, hè? <laughs> Heb een Van Gogh, stuur 100.000 SVP en geef toestemming schilderij dinsdag het land uit te smokkelen. Bern zelf kan zijn toestemming geven voor aankopen van minder belang. Zo gaat het vluggen. Ik vind het anders niet prettig dat mijn geld wordt besteed aan de glil van de een of andere boer uit Bern. Maar als mijn regering dat zo wenst, moet ik me democratisch gedragen. Ja, voorlopig. Verdenkt mm. dus u mij ervan dat ik heb politieke ambities op hoor, senor Kemp? Nu u er zelf over begint. Ja. U zult begrijpen dat het onverstandig zou zijn al te praten gaan op zulke ambitie. Dat ik het op prijs zou stellen als u er niet over spreekt. Oh, goed. Het gaat mij niks aan of u van mening bent dat u stemmen kunt krijgen door het schilderijenmuseum te beginnen. Het aantal kiezers dat er in Nicaragua op aankomt is wellicht niet zo groot als in andere landen waar het stemrecht reeds langer bestaat. Ik denk dat je een aardig grote middenstand moet hebben voor je iemand naar een museum kunt lokken. Waar zijn de musea? In Europa, Amerika, Rusland. Niet in Afrika en in Azië. En in het grootste deel van Zuid-Amerika ook niet. Arabische olisheiks kopen geen kunst, zelfs niet om hun vrienden te imponeren. Arabische olisheiks hebben geen vrienden. Ja, maar is kunst dan niet een Europese gedachte? Ik bedoel het soort kunst dat je aan de muur hangt. In andere landen betekent kunst toch het, het, het, het beeldsnijden van tempels of de architectuur zelf? Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat bedoel ik nou juist. Ja, de Umberto-collectie zal van Nicaragua iets anders maken. We moeten met iets formaats beginnen, met een van de werkelijk mooiste kleine collecties ter wereld. Zonder iets, iets slechts of iets saais ertussen. En dan? Oh, de dag dat het museum wordt opengesteld, kunnen we misschien een kunstfestival houden. Muziek met goede, heel goede en niet te dure solisten. Met, Pianos en strijkwartetten en dansers uit Spanje. Welke middenstand wilt u nou eigenlijk imponeren? Waarschijnlijk niet die van Nicaragua, señorita Whitley. Meer noordelijk. Maar de dollars van de toerist gaan gewoonlijk niet naar de mensen die ze het meeste nodig hebben. De boeren. Eh, boeren mogen niet stemmen. Dat is zojuist gezegd. Helaas is dat waar. Het geld dat door mijn toedoen het land binnenkomt, zal die mensen ten goede komen die hun erkentelijkheid kunnen tonen. Ja. Viva, senora president! Dat is hoogst onwaarschijnlijk, senor. Maar er is een kleine kans. Eh, u begrijpt zeker wel dat dit niet verder mag gaan, hè? en ook geen gekwetste kranten. Helemaal los, toen nou. al. Dit zijn onze vrienden. Maar u begrijpt nu zeker wel waarom die collectie volmaakt moet zijn. Dat erover zal worden gepaard. En uw vrienden de eer krijgen die ze verdienen. Natuurlijk. Senorita Whitley en Señor Bernard. Nee. En misschien wilt u voor uzelf een plaatje aan de muur hebben waarop staat deze collectie werd door Señor Gilbert Kemp het lamp binnen Als Monsieur Kemp in slaagt, wat dan ook te smokkelen vindt, u zeker dat er over wordt gepraat? Alsjeblieft. Uh, tot, tot slot nog iets, beste vrienden. Ik vind dat mijn collectie, onze collectie, iets heel bijzonders moet bevatten. Een schilderij waar de echte experts het voor over zullen hebben om van heinde en verre te komen. Zo, zoals bijvoorbeeld de Mona Lisa in Parijs, of een Botticelli, of Rembrandt hier. Of Van Gogh en Den de impressionist in Chicago. Precies. En laten we nu gaan eten. Er was een kleine kans. Spaans bloed is nogal geneigd er bekrompen opvattingen op na te houden over de positie van de vrouw. Maar als ze iemand zouden nemen, zou het wel Dona Margarita zijn. Ze was wel niet zo jong meer, maar ze zag er nog steeds knap uit. ...en had iemand uit een goede, oude, politiek betrouwbare familie getrouwd. Eén ding moet ik zeggen, ze had honger als een leeuw. Ze zat te schramzen, alsof voedsel zojuist was uitgevonden. Elizabeth Whitley deed het wat rustiger aan met een stukje kip en wat appelmoes. En Henri at alleen maar. En de boot tufte verder. Toen we klaar waren, ging ik aan dek omdat het in de kajuit wat bedonk was geworden... ...en ik bewonderde het uitzicht. Toen kwam Carlos aan dek en bedierf alles... Wanneer bent je van plan dat vervolg naar Zurich te brengen? Zo gauw mogelijk. Als Henri ervoor betaalt, hoe snel kunnen je dan het geld krijgen? Dat heeft hij al. Ja, mooi. Ik bel je wel op om het met de bank te regelen. Ja. En deze keer ben ik het die zegt wat er moet gebeuren. Begrepen? Goed. Zijn we nou in Amsterdam klaar? hem wel. Wat is de volgende plaats? Venetië. Ook Rome en Florence? Misschien. Het hangt vanaf hoe het gaat. Hm. Heb je het pistool bij u? Ja. Goed. Heel goed. Succes in Zurich. Met wie? Het is pas zes uur uh, Met Kemp hier, opstaan Henri, we moeten aan het werk Kemp? Het is zes uur in de morgen, wat is dit voor waanzin Over drie kwartier vertrekken we naar Den Haag, schiet een beetje op ik vind, maar ik heb niet Doe het nou maar, Kommen om kwart voor zeven afhalen Wat doe je met dat pistool? Hm, de loop verwisselen. Om het te gebruiken als het nodig is. Hm, ik denk niet dat dat nodig is. Als ik een schilderij bij me heb, heb ik ook een pistool bij me. Dat zijn de voorschriften. Waanzin. Ja, best mogelijk. Maar ik ben ooit eens een keertje neergeslagen, weet je wel. Waar is die van Gogh? In de Haag zelf? Nee, de eigenaar woont even buiten Den Haag. Nee. Hè? Het echte meesterwerk, het schilderij waar iedereen over praat, zal ik niet ontdekken de impressionisten, de moderne, vind je zulke schilderijen niet. Nou, Lis zal ook geen nieuwe Mona Lisa ontdekken, denk ik. Nou, in elk geval, heb jij voor haar een Matisse of een Monet, weet ik ook alweer, op de kop gedift. Cézanne. Ja, nou, ergens. En een Van Gogh. Daar zal wel over spreken. Dat is anders niet waar de Signora haar zin op heeft gezet. We zijn er bijna. Twintig minuten. En toch is het waanzin. We zijn te vroeg. Misschien is hij nog niet eens op. Nou kijk, dan is het licht brandt, dus iemand moet op zijn. In elk geval zal hij voor een bankwissel echt voor zijn bed komen. Hij kan best woedend zijn. Nou, er is al nooit iemand woedend geworden als hij 100.000 pond kreeg. Nou, uh -huh. vooruit. Gaan Mijn meneer Hoofd verwacht ons. Het spijt me dat we zo vroeg komen, maar helaas kon het niet anders. Komt u binnen, heren. Ja, dank u wel. Ik uh, zal meneer Hoofd zeggen dat u er bent. Ja, dank u wel. Ja. Ja. Zo, zo. Nog meer schilderijen. Landschappen. Geïnteresseerd? Mm, niet mijn school, maar toch... Oh. Vind ik zelf ook niet alzaaks. zaaks. Mijn eerder. Goedemorgen, meneer Hoofd. Het spijt me dat ik u zo voor moet lastigvallen. Maar we hebben geen tijd om te wachten. Dit is de heer Gilbert Kemp, een compagnon. Hij zal de schilderij onze hoede nemen. Ja, Kemp. Goedemorgen, hè. Gaat u mee, hè? En hier is het schilderij, monsieur Bernard. En de oude Hoofd zat er maar met zijn vijf onderkinnen. En Henri vloog op het schilderij af. Het was liefde op het eerste gezicht. Het schilderij stelde een woest landschap voor: bomen en korenvelden en lucht. Het was geschilderd met een van die wervelende penseelstreken alsof er een storm doorheen was gejaagd. Ja, ja, het is echt. Meneer Hoofd. Hier hebt u het geld. Oh, dank u. Nu was het de beurt aan Hoofd en het was weer liefde op het eerste gezicht. Hij keek naar die bankwissel alsof het een vrijkaartje per Poelman-express naar de hemel was. Hij tuurde aan haar, hield hem tegen het licht, betastte hem en nam niet eens de moeite hiervoor zijn excuses aan te bieden. Hoe neemt u een bankwissel van 100.000 pond in ontvangst? Hè? Maar goed, eindelijk was hij tevreden. Hier wilt u koffie? Mijn huis zou er echt op gerekend, hoor. Uh, Gaat u zitten, alsjeblieft. Dank u. Hé, hey, hebt u uw hoofd bezeerd? Ja, een oud ongeluk. Waar hou je toch niet op van uw werk? Hm? <lacht> ik geloof dat ik voor vandaag wel genoeg heb verdiend. Ja, binnen. Ja, dank u. Ravendam. Ja, ze hebben ningen. Zo, en uh, u waakt over het schilderij. <lacht> meneer Kemper, of Kemp, uh, hoe was de naam? Kemp, uh, ja. Uh. Uh, ja, als we onze koffie op hebben, is het maar beter om terug te gaan naar Amsterdam en dit meesterwerk naar de safe te brengen. Uh, meneer Kemp, uh, ik, uh, ik wil niet dat er vragen over dit schilderij worden gesteld, ja? waar het vandaan komt. Nee, of, nee, nee, nee, nee. Uh. vragen, geen probleem. Uh, uh, dank u. Niemand komt er iets van te weten. Uh, Wat doe je nou? Uh, ik haal dat verband van mijn kop. Ik begrijp oh. niet. Uh, verdoe verdoem maar nog aan toe. Uh. Enfin, het is bijna over. Ziezo. Nou, mijn haar een beetje over mijn voorhoofd doen, en niemand ziet er iets meer van. Ieder signalement van de man met het verbonden hoofd behoort tot het verleden. Gaan we naar Amsterdam, zoals we tegen meneer Hoofd hebben gezegd. Nee, hey, die belofte houden we niet. Utrecht. Utrecht, waarom? Ja, daar gaat een trein om 10.59 uur. In Basel alleen overstappen en voor middernacht ben ik in Zürich. En dan ligt jouw van Gochter veilig en wel in de zeef. Maar waarom Utrecht? Ja, ik weet het om... dat het onlogisch is, dus kan iemand anders de logica hier ook niet van snappen. Huh? Naar en Utrecht? Hé, dan een kaartje. <laughs> geen sterveling weet wat ik van plan ben. Weet meneer Gregor ervan? Nog niet. Dan zal de bank in Zürich niet open zijn. Ik bel Carlos vanuit Utrecht en ik spreek af dat ze me daar komen afhalen. Nou, schiet een beetje op, hè. Op deze weg geen slakkergangetje. Dat is verdacht. Maar het schilderij... Met het schilderij gebeurt niks... Zeg eens, hoe komt een als Hoofd dan een Van Gogh? Hij heeft hem ontdekt. Ja, je zuster. Denk maar eens aan die schilderijen in zijn gang. En in de studeerkamer die ons heeft ontvangen. Nee. Hij weet het verschil niet tussen een Rembrandt en een Van Gogh. Weet jij dan zoveel van kunst af? Nee, maar altijd nog meer dan hij. Hè? En ik zou een Van Gogh niet kunnen herkennen. Zelfs al viel ik erover. Dat wil ik graag geloven. Ja. Maar we kennen nog een rijk iemand die schilderijen koopt en er niks van af weet. Ja. Dona Margarita. Ja, maar die heeft jou en uh, het vrouwtje Whitley om erbij te staan. Nou, misschien heeft meneer Hoofd ook adviseurs. Ja, kijk, dat is nou precies wat ik bedoel, Makker. Ja, ja, dat zal wel. En kijk, als dat schilderij in Nicaragua wordt opgehangen... ...neem jij de toejuiching in ontvangst, nietwaar? En die arme vent die het heeft ontdekt, is de sigaar. En waar maak je je dan druk over? Ja, ja, je hebt gelijk. Maar ik snap niet waarom een vent als Hoofd zo'n schilderij zou willen hebben. Ja, goed. Nou, maak een beetje voort, anders mis ik mijn trein nog. Oké, okay. koop een kaartje Eerste Klas Basel voor me. En je zou naar Zurich. gaan? Koop Basel, Basel Zürich compactabel voor alle zekerheid. Nou, schiet op, ik moet Carlos van Amsterdam nog even bellen. Carlos? Ja? Camp hier. Ik ben onderweg, ik wil om kwart voor twaalf in Zurich worden afgehaald, Middernacht. Dit hadden we niet verwacht. Nou, laten we dus hopen dat anderen het ook niet verwachten, behalve de bank. Je hebt meer dan twaalf uur om de zaak te fixen, oké? Okay? Ja. Helaas, hey, zorg voor een chauffeur die een kaartje met de naam Conrad erop omhoog houdt. Begrepen? Waarom die naam? Nou, weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. Dan ga ik naar hem toe en ik zeg, ik ben Conrad, hoe is het weer hier? En hij antwoordt, zelfde als gisteren. En dan rijden we naar de bank. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ik denk wel dat ik dat kan regelen. Uh, zal meneer Bernard dan nog steeds bij u zijn? In Zürich? Hij ligt niet. Ik denk wel dat die mensen willen gaan. Ik duw hem net zo lief onder de trein. Ik ga mee. Om de dode dood niet. Je kan me niet tegenhouden. Dat zou ik. Wat doe je dan met je auto? Die laat ik hier staan. Heb je je paspoort? Ja. Hier is de trein. Nou goed dan. Stap maar in. Maar van nu af aan ken je me niet. Praat niet tegen me. Tot ziens in Basel. Ik wilde geen amateur omheen. Maar goed beschouwd kon ik hem niet echt onder de trein duwen. Ik zette mijn grote koffer met het schilderij aan het eind van de coupé en ging halverwege zitten. Die stomme Henri ging er zo dicht mogelijk bij zitten en bleef er de hele reis naar kijken als een kind naar een goochelaar. De Hollandse en Belgische douane kwamen in Maastricht in de trein. Henri zat nog steeds naar mijn koffer te kijken, alsof hij verwachtte dat er ieder ogenblik witte konijnen uit de voorschijn zouden komen. De douanebeambten besteden erg veel tijd aan hem. Hij had een kaartje voor Basel en natuurlijk geen bagage. Ja, zo was iedereen verdacht. Toen vloekte ik binnen smonds. Die Belgische vent nam een koffer op en liet die Henri zien. Allee, is dat uw valies, meneer? Uh, ja, dat is mijn koffer. Wat is er aan de hand? Iets aan te geven? Uh, uh, ik geloof er niet. Nee, Ik heb wat whisky bij me in die tas onder de bank. Maar ik ga naar Basel. Paspoort, alstublieft. ja. Kijk eens. Mm. <coughs> Juist. Ik dank u. You. Maak uw ticketjes zien, meneer. Oh, Natuurlijk. Hier. Koffer, uh, zal ik hem openmaken? Uh, wat is er aan de hand? Een ogenblik, meneer. Die man daar, die staat naar een turen mm. en hij heeft zelf geen bagage. Die man met die bril? Nou, zeker, meneer. Je moet op uw bagage letten, meneer. Dat wordt tegenwoordig zo gestolen ja ja, ja, ja, ja. Heeft u gelijk ja. Dat is erg ja. bedankt. Ze hielpen me met de koffer weer naast het raam te zetten, salueerden en verdwenen. Nog steeds had ik een schilderij. En een pistool. Vanzelfsprekend bleef de kans bestaan dat ik Henri uit de weg zou ruimen... zodra we in Basel waren. Wat was dat nou met die douane? Ze dachten dat jij er met die koffer vandoor wou gaan. Die zat er als een krakzinnige naar te kijken. Lieve hemel, Ja. pijn had ik. Spijt me ja. Ik vertel jou toch ook niet hoe je de prijs voor schilderijen moet bepalen, hè? Nou, dat smokkelen dan ook aan mij over. Ja, maar Carlo vond dat ik best mee kon gaan. Wisten ze dan dat jij mee zou gaan? Ja. Ik werk voor een krachtcelletje krankzinnigen. Het is wel erg genoeg dat ik een pistool bij me heb. Ja, het, het spijt me. Ja, ja oké. Okay. Ga dan maar twee kaartjes voor Zurich kopen. En dit keer blijven we bij elkaar. Jij draagt de koffer en ik hou het zaakje in de gaten. Dan zijn we allebei tevreden. Zurich, we zijn er. Ja. Heb je een kamer besproken? Nee. We logeren toch in een hotel? Nee, we maffen in de eerste de beste hoop sneeuw. Nou goed. En wanneer ga je naar Venetië? Morgen. Ik blijf niet rondhangen in deze stad. Niet aan wat er de vorige keer is gebeurd. En ik ga naar Utrecht terug. Ja. Oké, okay, kom op. Jij draagt de koffer en ik loop achter je aan. Daar was het weer. Het station van Zurich. Hetzelfde als een paar dagen geleden Hetzelfde uur, hetzelfde perron misschien Slechte verlichting Hoog dak Mensen die zich naar de uitgang haasten Kleumend in hun jassen of wachtend in de kou Precies zo Kon ik het me herinneren Kon ik me iets herinneren Henri liep een paar passen voor me uit En droeg de koffer Zouden ze hem van achteren besluipen Of van voren aanvallen een groepje om Singleton, een pistool tegen zijn ribben, een bevel en een klaarstaande auto. Hoe was het met mij gebeurd? Toen we het perron af waren kwam er plotseling een man tussen ons inlopen. Mijn pistool had ik al half tevoorschijn gehaald, maar hij liep door. En ineens zag ik een kaartje met de naam Conrad, het wachtwoord. Ik ben Conrad. Hoe is het weer hier? Zelfs als gisteren. Bent u van de bank? Nee meneer, ik ben chauffeur. Dit eens eerder gedaan? Een paar dagen geleden? Nee, nee nooit eerder gedaan. Nee. Mooi, laten we gaan. Nationale bank. Eén olieverf. Kleuren. Blauw, geel, groen. Bomen en veld. Een Vincent van Gogh. Daar kan ik niet voor instaan. Drie bij 87 centimeter. Nou, we hebben ergens wel een paar millimeter over het hoofd gezien, hè? Het is goed genoeg voor de collectie van doña Margarita Umberto. gouvernement van Nicaragua. Wie is de afzender? Doet dat er wat toe? Het staat op het formulier. Hmm. Gilbert Kemp. Wilt u even tekenen? Ja, no, zo. Dank u. Uw reçu. Dank u wel. Kan ik hier ergens telefoneren? We hebben nog geen hotel. Zeker. In de kamer hiernaast is een telefoon. Zullen we een taxi kunnen krijgen? Denk van niet. Ik ga wel lopen. Ik heb twee hotels besproken. Iedereen in een andere richting. Ga je Carlos bellen? Nee, morgen. Morgen zal ik hem vanavond bellen. We zien elkaar in Venetië. Ik ben... Eh, eh, het spijt me dat ik zo, zo, zo stom ben geweest. Je hebt het zaakje goed aangepakt. Dank je. En daar ging die dan. Met mijn koffer. Daar kwam ik pas achter de volgende morgen toen ik een schoon overhemd wilde aantrekken. Maar ja, ik was te moe geweest om daarop te letten. Wat nou? Ik belde hem op om te zeggen dat hij die koffer terug moest brengen. Hotel Continental. De heer Henri Bernard, alstublieft. Een moment. Kamer 223. Oh, uh, monsieur Bernard heeft de boodschap achtergelaten dat hij niet eens gestoord te worden dat doen we nog aan toe, idiote slaapkop. Om half elf ging ik naar het hotel Continental. Werkte me door een reisgezelschap heen en liep naar kamer 223. Op het laatste ogenblik leek het me beter voorzichtig te zijn. We hadden afgesproken ons niet samen te laten zien. En zo moest het ook. Ik wachtte tot er niemand op de gang was en klopte op de deur. Ik hoorde niets. Ik klopte nog eens. Op slot. Ik bekeek de deur van boven naar beneden en zag er iets onderuit steken. Een label met eraan een sleutel. Ik maakte de deur open en ging naar binnen. Jezus. Een kussen op zijn gezicht gedrukt en een mes tussen zijn ribben. En hoe? Je kunt akelig broeden als het geen vakwerk is. Als het mijn tijd is, liever niet op deze manier. Enfin, ik keek in de badkamer. Niemand natuurlijk. De slaapkamer was één grote rotzooi. Ze hadden de koffer, mijn koffer, totaal vernield en mijn boeltje de kamer rondgeslingerd. Waarschijnlijk uit woede omdat ze niks konden vinden. Maar ja, je kunt van vergocht nou helemaal niet in een schoen verstoppen. Wat nou? De politie waarschuwen? Een vragen beantwoorden: wie is uw werkgever? Heeft u een vergunning voor het pistool dat u bij u draagt? Of hem smeren naar de volgende bestemming, Venetië? Met mijn koffer en mijn kleren die in die kamer rondslingerden. Verdomme dat Harry nou zo aan zijn moest komen. Maar ja, ik moest heel vroeg beslissen, want ieder ogenblik kon het kamermeisje binnenkomen. Ik nam een beslissing: Mac Record bellen. Uh, mag ik de heer Carlos MacGregor van u? Moment. Ja. kijk kijkers brengt Hallo, met Bert Kemp. Waar zit je? Venetië. Ik ben vanochtend uit Zurich vertrokken. Ik ben net aangekomen. Daar is Henri. Hij zei dat, dat hij vandaag uh, in Amsterdam terug zou zijn. Ja, luister eens. Henri heeft een, een ongeluk gehad. Huh? Een ernstig ongeluk. Ernstig? Wat? Nee, de goederen zijn oké. Okay. Maar uh, ik hoop morgen dat Zurich het zaai toe maar. Als je wilt, kom ik naar Amsterdam. Nee, nee. We komen morgen naar jou toe. Wel, logeer je? De Luna. Uh, luister eens, ik weet dat Henri het hotel niet heeft verlaten. Zijn rekening heeft je niet betaald. Begrijp je? Doe wat je wilt, maar betaal die rekening niet. Goed. Ja, tot morgen. Zo, meneer Kemp. Zuurig uh, is blijkbaar niet in de stad die uw geluk brengt. Nee, nee, niet bepaald, nee. Nou, laten we maar beginnen. Wie van jullie denkt... Dat ik hem heb vermoord, die steekt zijn vingertje maar op. Ach, als wij het niet vragen, dan zal iemand anders dat wel doen. Hè? Je kunt dus het beste de waarheid vertellen. Ik heb een pistool bij me en geen mes. Vroeger een ochtend gebruik je in de hotelkamer geen pistool. Ja, precies. Maar als ik een mes gebruik, doe ik het beter. Het was een complete slagpartij. Bedoel je dat je hem hebt gezien? Ja, ik ging om half elf zo'n kamer binnen. Uh, leest u Duits, juffrouw Witly? Een beetje. Ja, staat er in deze krant wanneer het lijk wordt gevonden? Ach, ja. ja. Tegen 12. Staat er iets over de bagage? Hier staat dat hij beroofd werd. Dat de koffer was opengemaakt en zijn kleren door de kamer verspreid laten. Nee, dat was mijn koffer. Huh? Hij had mijn koffer meegenomen. Ja, maar, maar hoe... Hij had hem bij vergissing meegenomen. Hij droeg hem namelijk. En ik merkte dat pas de volgende ochtend. Bent u nou tevreden of dacht u soms nog dat ik mijn eigen koffer zou forceren en hem dan zou achterlaten? Ik heb niet gezegd dat u hem hebt vermoord, sr. Kemp. Maar u heeft de politie niet gewaarschuwd. Waarom niet? Dan had ik de politie moeten vertellen waarom we in Zürich waren. En dat zou consequenties hebben gehad. Uw naam, de schilderijen en die hele reis. En de politie zou het heus niet verzwegen hebben. Dank u, senor. Dat waardeer ik. Maar ja, ze zitten nu toch een mooi achter aan, hè? Ik denk van niet. Er zit niks in die koffer waaruit blijkt dat die van mij is. Nee, ons zwakke punt is die bank. Waar we de schilderijen hebben gedeponeerd. Alhoewel, ik heb getekend. Nee, weet je wat het is? Ze kunnen Arries gangen tot aan Amsterdam nagaan. En dan komen ze er vermoedelijk achter dat ik er ook was. Met nog een paar duizend anderen weliswaar. Maar ja, waarom zouden ze? U bedoelt dus dat u de politie niets zult vertellen? Helemaal niets? Als ik ze iets zou vertellen, dan is het de waarheid, de hele waarheid en niks aan de waarheid. Ja, dan is onze hele onderneming naar de verdommenis. Maar Henri is vermoord. Is dat niet veel belangrijker dan dit uitstapje? Als we ze het hele verhaal zouden vertellen, raken ze alleen maar in de war. Hij werd door de een of andere gluiperige dief afgemaakt. He? Heeft niets, niets te maken met kunst. Hoe weet u dat? Kunstdieven vermoordigen mensen. Ze geven je een klap op je kop in een stil steegje. Zoals ze het bij mij hebben gedaan. Dat stelt de opdrachtgevers in de gelegenheid zich erbuiten te houden. Daar bent u ook nogal goed in. Ja, dat zou ik voor de ook denken. Ik ben een beroepsoplichter, weet je nog wel? Nou, geef mij zo'n een borrel. Gaan. gang. Gelooft u dat de connectie met mij geheim kan blijven? Ja, dat weet u beter dan ik. Gelooft u dat Henri er met iemand over heeft gehad? Heeft u hem geschreven? Nee, het was strikt persoonlijk. Nou, gaan we ermee door. Daar kan ik niet ineens over beslissen. Ja, doe het maar zo gauw mogelijk. Ja, we moeten onze mond houden. Allemaal. Of we gaan met z'n allen naar de politie in Zurich. Ik ben niet van plan om mijn mond te houden als iemand anders zo nodig de zaak moet opbiechten. U bedoelt zeker mij? Hm? Ja. Gelooft u dat het echt niets met kunst te maken had? Harry Burroughs? Nee, nee, nee, nee, nee. Die eerste keer heeft Harry zich bediend van een paar zware jongens die van Wanten wisten. Omdat ze er niet in geslaagd waren mij te vermoorden. Maar en als Harry had geweten dat we daar waren, zou hij ook hebben kunnen weten dat we het schilderij al op die bank hadden gedeponeerd. U hebt de kamer gezien. Hebben ze ergens aan gezocht? Dat is een enorme troep. Niets te maken met een schilderij. In de kranten staat dat hij beroofd is. Hm? Nee, nee, niet echt. Wat bedoelt u, senor? Ik ben het geweest. U hm. hebt zijn geld gestolen? Uh, ja, dan zou het meer op diefstal lijken. Niet waar, het zou de aandacht afleiden van de kunstkant van de hele affaire en zo. Het is dus geen kwestie van bewijsmateriaal uit de weg willen ruimen... maar alles in de war sturen. Luister nou eens goed, ik heb het niet voor mijn lol gedaan. Als ik mijn eigen baas was geweest... zou ik onmiddellijk naar de politie zijn gegaan. Dat denk ik tenminste. Maar ik ben een werknemer. En een onderdeel van onze overeenkomst is... dat ik dit, dit uitstapje van ons geheim hou. En dat heb ik geprobeerd. Hoe zou u een man met een mes doodsteken? U zei dat u het beter kon dan zij. Oh ja. U bedoelt een naakte man die op een bed ligt... En die ik met één hand in bedwang hou met een kussen op zijn gezicht. He? Ja. Een mes naar boven tussen zijn ribben steken en dan verder vroeten om bij zijn hart te komen. Maar niet in het wilde weg steken, want dat glijdt het mes van die ribben af. He? Zo is het genoeg, senor. Ja, ja. Carlos, handen we als water voor je voor Whitley. Ja. <tankt> Dank je. Hebben ze, het, hebben ze het op die andere manier gedaan? Ik heb hem gezien. Ja, het spijt me. Ja. Waar hebt u geleerd een mes te gebruiken, meneer Kemp? Hm? In het leger. Ik heb zo het een en ander opgestoken van killers die met messen wisten om te gaan. En wat gebeurt er nu? Ja, die beslissing is aan u. Als u met de politie praat, dan allemaal. Wat we ook doen, Henri is dood. Dus houden we onze mond? Ja, daar heeft het veel van. Mooi. Nou, we dit geregeld hebben, zou ik graag mijn onkostennoten willen indienen. Ik heb ze al berekend. Ik had nu weer wat geld, dus nam ik het besluit om borrel te gaan drinken in Harry's bar. Die middag was er weinig klanditie en wat er aan mensen zat, bestond voornamelijk uit Amerikanen. En dan was er de heer Edwin Harper. Ah, Bert Kemp. <kijntracht> Kom, er zitten, jongen. Ja, daar. Graf in, dit is de heer Bert Kemp uit Londen. Een paar dagen geleden woord ik in Amsterdam ontmoet. Mm. Bert, mag ik je de gavin die. Uh, die. Uh, ik kan die naam niet uitspreken. Castiglioncello. noem hem maar Kees. Castioncello, juist ja. Bent u wel lang in Venetië, meneer Kent? Uh, sinds gisteren gavin. Bert is een verzamelaar van oude wapens. ja, ja ik verkoop ze. Hè. Ik kan me niet permitteren ze voor mezelf te houden. Hm. Bent u wat aan het rondreizen, meneer Haber? Oh, noem maar even Bert. Hm. Venetië, mijn zaken doen voor me. Er is hier op het ogenblik een congres over transport. Ik houd een lezing over hoe we een en ander in de Verenigde Staten doen en dan breng ik aan mijn compagnons rapport uit... toen ze de zaak in Europa opknappen. Ja, ja, ja. ja. De belastingen zien het er allemaal heel gaar uit. <laughs> Helemaal naar Venetië om over transport te praten. Ah, bedankt. Nou, op uw gezondheid. in, Bert. Salute. in, post. Zeg, Bert, heb je jouw vriend Harry Burroughs nog gezien? Uh, nee, waarom? Nou, ja, toen jij die dag wegging, hè, toen bleven wij nog wat napraten. En toen ik zei dat ik misschien naar Venetië zou gaan, zei hij dat hij me daar misschien zou ontmoeten. De een of andere rijke dame is gestorven. en Harry dacht dat haar verzameling misschien wel verkocht zou worden. Ze was een Engelse, van adel. Dat moet dan Lady Whittelfort zijn. Om de zaak wat nader te preciseren, Carlos. Het lijkt erop dat Harry je volgt. Eerst Zurich, toen Amsterdam en naar Venetië. Zou je dan zijn voor de verzameling van Lady Whittelfort? Misschien, als je wilt kan ik daar wel achterkomen. Nee, nee, moeder. Blijf met de buurt oké, okay, oké, okay. jij bent de baas, of bijna. Natuurlijk had ik Lisbeth Whitley moeten bellen... om voor te stellen dat we ons op de een of andere manier... toegang zouden verschaffen tot het huis van de Witherfalls... om een bod te doen. Als het tenminste iets was om op te bieden. Maar omdat ik de indruk had gekregen dat ze nogal eerlijk was... ging ik er maar alleen op af. De meeste palaties zijn er niet zo best aan toe... maar dit was wel erg vervallen. Binnen de waterpoort lag een oude gondel met kromgetrokken planken... ...en groen aangekoekte koperen zeepaardjes. Binnen waren de plinten bedekt met groen slijm. Hé, eh, Goedemorgen, signora. Ik kom uit Londen om de schilderijen te bezichtigen. Via, via, weg, weg. Signore de, morta, de, de lady is dood. Ja, ik weet dat ze is overleden. Daarom hebben ze mij gestuurd om naar de schilderijen te komen kijken. Oh, oh. oh die burg. Hé, hey. <laughs> Harry Barrows... Ik wist niet dat jij kunstkoper was geworden. Kom boven. Waar ben je op uit, Bert? Koopjes. Zijn er misschien ook harnassen of wapens? Er is niets te koop. Het zal maanden duren voordat de boedel is getaxeerd. Maar je kunt het behang niet meer zien door alle schilderijen. Ga maar kijken. Ik geloof dat dat een Tjepolo is. Of was. Ja, ja. Ja, knap vochtig hier. hè. Uh -huh. Die daar was vroeger in Gainsborough. 1 miljoen dollar. Zo. Ja, ja. Een miljoen dollar heeft daar aan de muur hangen rotten. Tjie. Dat doe ik daar gins, is ongeveer de enige dat direct verkocht zou kunnen worden. Zer die gravuren. Uh, AD. Duur hoor. zo. Gaat mee. Dit is nog niet eens de helft van de collectie. En allemaal in dezelfde beroerde staat. Nou, van mij mag iets het hebben, kerel. Er is hier niks voor me bij. Toen ik terugliep, keek ik nog eens naar die gravuren van Durer. Harry was nergens te bekennen. Dus nam ik hem van de muur en verstopte hem achter een grote kaart die eronder stond. Ik vond iets anders van dezelfde afmeting en hing dat op de plaats van de dure. Als Harriet zou merken, zou het hem niet eens zoveel kunnen schelen. Hij zou denken dat ik hem gewoon had gegrapt. Voor iets fatsoenlijker te worden aangezien dan ik was, vond ik een lachertje. Uh, señora, ik moet gaan. U bent heel vriendelijk geweest. Molte grazie. Mag ik u dit geven voor de moeite? Graag oh, grazie, signore, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dank u. Uh, kent u de naam van de notaris die de bezittingen beheert van dit landgoed? Signor Foscari, en hij is een dief. Ja, ja, dank u. Hij is in San Michele. Als u hem beurt spreken, hij treft regelingen voor het graf van mevrouw. Ik kan je nou niet ontvangen, beurt. Ik moet weg, ik heb een afspraak. Ik heb een gravure dan duurder gevonden. Duriger? Ja. Hoe weet jij dat het een dure is? Het monogram AD staat erop en de datum 1513. Mm -hmm. Iedereen herkent een dure. Daarom wordt hij zoveel nagemaakt. Zal is. eens, als hij echt is, hoeveel is hij dan waard? Hoe weet ik dat? Ik heb hem niet gezien. Nou, er staat een uh, ridder op met een paard hè? en een vent met een uh, doodshoofde gezicht En die houdt een, uh, ja, een, een eierenwekker in zijn hand. En daarachter zie je een soort duivel. Wacht eens, dat, dat kan een ridder, de dood en de duivel zijn. Daar bestaan er een paar van. Hm. Als het erin is, is hij wel een, nou, laten we zeggen, 7000 dollar waard. Weet je het voor die prijs hebben? Ja. Ja. We hebben nog een deur in New York. Die gaan goed samen. Maar ik moet hem eerst zien. Ja, natuurlijk, ja. Zou je het geld gauw kunnen krijgen zonder eerst met Nicaragua te overleggen? Ik kan tot 10.000 gaan, maar... Ja, laat maar, liefje, me... laat maar. Ik moet nog gaan. Ik heb een afspraak. San Michele is een begraafplaats en niks meer. Enkele aardes vlak land, door kruis door keurige grindpaden, rijen cipressen. En dit alles samengehouden door de beenderen van vijftig generaties Venetianen. Schoon, modern, maar wel een troep. Die twee graven lijken op elkaar. Voor Lady Weatherford was een tweepersoons marmeren bed gereserveerd. Een lange, magere man in het zwart met een blauwe neus was juist bezig een groepje werklieden weg te sturen. Senior Foscari. Mm -hmm. Mijn naam is Gilbert Kemp. Ik. Uh... Ik heb zojuist de schilderijen van Lady Woodiford gezien, oppervlakkig natuurlijk. En omdat u Harry Barrows hebt toegestaan... Uh, ja? Dacht ik, ik bedoel, mijn cliënten zouden graag een boel doen op een schilderijtje. De boedel is nog niet getaxeerd. Nee, nee, dat zal ook wel niet. De schilderijen zullen waarschijnlijk nog niet eens zijn gecatalogiseerd. Zoals zij de collectie moet hebben samengesteld. Zij was een zeer hoogstaande vrouw. Requiesantimpaadje. Welk schilderij had u op het oog? Een gravure van zo Zowel het enige wat de moeite waard is. Als de zaken geregeld zijn, krijg ik misschien de opdracht te verkopen. Senior Burroughs zal vermoedelijk wel met een bot komen. Nou, Harry is niet geïnteresseerd in de marktprijs. Hij zal hem zo goedkoop mogelijk willen hebben en dan met de restauratie beginnen. In dat geval is het mijn plicht alles openlijk op de markt te brengen. Ja, maar dan zit u met hetzelfde probleem. Want u moet aan een expert verkopen. Een gewone verzamelaar zal er niet over denken om die boel in zo'n toestand te accepteren. Een zeer hoogstaande vrouw. Hoeveel? Hoe haal je het in je hoofd? En wat nou? Ik, ik weet van niks. Iemand op mijn dak te sturen met die gravure van Durig. Hij vroeg vier miljoen lieren In contanten. Geen resus en geen gezamenlijk. Ik heb toch een briefje achtergelaten om u te waarschuwen dat die vent zou komen. Ja, ja. Nou, was die echt? Of hij echt is. Hij moet gestolen zijn. Niet door mij of jou. Zag die vent die hem kan brengen eruit als een als ondernemer? Ja. Hm. Hij is notaris die uh, een nalatenschap in behandeling heeft, dus hij moet een volmacht hebben. En als hij een deel daarvan in geld wil omzetten? In contanten, ja. zonder een ontvangstbewijs af te geven. <lacht> hij steekt het in zijn eigen zak. Nou ja, misschien brengt hij die mindering op zijn declaratie. <lacht> misschien ook niet. Toch is diefstal. Ja, maar luister nog eens, liefje. He? Ze hebben je een echte dure voor een bona fide prijs aangeboden. Als wij hem niet kopen, zal Harry Barrow ze doen. Oh. Waarom vraag je Donja Marguerite niet om advies? Pas wat van de rekening heeft zij het voor te zeggen. Ik geloof wel dat ik weet wat ze zeggen zal. Kopen? Ja. Verdomme, je bent een oplichter. Wat zit er voor mij aan? Ik ben alleen maar loyaal. Ik zal er wel bellen. Mooi. Zeg anders maar niet waar ik hem gevonden heb. He? Goed. Borreltje? Nee, dank je. Goed, nou terug. Morgen ga ik de stad uit, naar Padua. Misschien is daar iets. Ga je naar Fadjoni toe? Ja, ik heb een afspraak. Ken je Fadjoni? Och, ken ik. Uh. Hm. Heb je hem al eens eerder ontmoet? Nee. Nou, vertel me nou alsjeblieft niet dat hij ook al een oplichter is. Ik heb over hem ook gehoord. Oké, oké, ik zeg niets. Je kent hem zeker zakelijk? Eh, uh, ja. Hoe is zijn Engels? Hangt <laughs> er van af, hè. Of hij op een misverstand aanstuurt of niet. Mm -hmm. Weer soms mee? Ja, laten we zeggen. dat ik oude vriendschapsbanden zou willen vernieuwen. Goed dan. Ik neem morgen de trein van 10.46 uur. 46. Per favore, senor. Ik heb een afspraak met meneer Faggioni. Moment, senor. God, ze hebben hier ook een boel. Ja? Weet jij van wie dat beeldhouwwerk is? Nee, maar hij heeft geen rommel in huis. Het is wel een paar meter hoog, maar ik zal proberen of ik het in mijn zak kan steken als we straks weggaan. Vergeet niet dat we hier zijn om zaken te doen. Ja. Nou, als ik het vergeet, dan eh, zal Fazzi het zich wel herinneren. Ik wist wel dat hij belangrijk was, maar niet zo belangrijk. Apropos, zijn we nou de trotse bezitters van een gravure van Durer? Ja. Hm, dacht ik wel. Knap voor mij, hè, om die te ontdekken. Jij zei toch dat iedereen een Durer kan herkennen? Hm? Signora, signor Fagioni, wil u ontvangen? Wilt u meekomen? Het doet me genoeg u te zien. Mm -hmm. Ik heb eenmaal de een beroemde vader ontmoet. Deed me verdriet toen ik hoorde dat ik gestorven was. Hallo, hier ben ik weer. Gilbert. <laughs> prettig om je weer te zien, ja. ja. Wij hebben elkaar niet meer ontmoet. Sinds ik drie jaar geleden met vakantie ben geweest op ja. kosten van de staat. Ja, dat was vreselijk. Koopt u schilderijen, signorina? Ik, uh, ik zou graag eens willen rondkijken. Koopt u een voor iemand? Voor een paar mensen in Amerika. Het stelt me in de gelegenheid om hier een paar musea te gaan bezoeken... en het schilderijen schilderijen particulier bezit te bekijken. Ik uh, heb er een stuk of wat, niet veel. Ik heb er niet zoveel belangstelling meer voor, want ik ben stervende. Oh ja? <coughs> stervende, zeggen mijn dokters. Ja, nee, dan een dokter die zegt dat je niet doodgaat, kun jij je wel veroorloven? Oh, het gaat niet om het geld. Ik geef het weg, omdat ik stervende ben. Mijn schilderij geef ik ook weg. Zo paar het uit en betaal ervoor wat je uh, wilt. Mag ik ze dan zien? Canaletto. Jeugdwerk natuurlijk. Ja. Caravaggio. Mm, zou kunnen. Raphaël. Waarachtig niet. Ah, u bent een dochter van uw vader. <laughs> hij, de hij borgde Rafael weer op en begon aan zijn rondleiding. Hij had een boel waardevolle dingen. Dan zou je hem een cent geven, zoals hij eruit zag. Omdat ik het allemaal had gezien, schonk ik er niet zoveel aandacht aan. Maar Elisabeth keek naar alles. Soms vluchtig, soms met een beleefd optrekken van de wenkbrauwen. Na drie of vier zalen kreeg ze werkelijke belangstelling. Poetsen. Hmm, vermoedelijk wel. Een jeugdwerk zou ik zeggen. Welk jaar? Ja? Ik denk 1632. 1966. Wat? Nee, nee, nee. Toen werd het niet geschilderd, maar toen kwam het Italië binnen. Oh. een etiket achterop. Kijk, als geregistreerd is, dan plakken ze er een etiket achterop. En dan krijgt het een certificaat van echtheid. Dat betekent dat je het voor de komende vijf jaar niet zonder belasting of wat dan ook mag exporteren. Maar met dit schilderij kan ik niks doen. Misschien kan ik hier een bod op doen. Hebt u een foto? <coughs> ja, maar deze wil ik liever niet verkopen. Het is mijn enige poussin. <coughs> het is zo fleurig en blij dat ik vergeet dat ik bijna dood ben. En dat je alles wilt weggeven. <coughs> Natuurlijk wil ik wel verkopen. Maar... maar voor een flinke prijs. Nou, dat zien we dan nog wel als ik mijn cliënt heb geraadpleegd. Hij is gecatalogiseerd. Zeg, wat eens even. Wat is dat? Ach, ja, ik vergat helemaal dat jij wapens verkoopt. Is dat goed? Nou, oh, niet slecht. Weet van dichtbij zien? Ik weet niets van pistolen af. Jij moet me hier meer over vertellen. Hij is van Wogden, omstreeks 1770. Neem niet kwalijk, maar je hebt hem op mij gericht. <laughs> Sorry hoor. Dit is een pistool om te duelleren, hè? Zie, vind ik mooi. Ja, wie het verkopen? Voor jou, voor 400.000 leren. 400.000. Wat zeg je me nou, 300 pond? Jij bent gek, man. Het is er een van mijn stijl. En wat is die andere dan? Als ik die andere had, zou ik voor 2,5 miljoen verkopen. Ik geef je er 200.000 leren voor. Nee, beste vriend. Zie ik het goed? Wat? Uh, dit hier, dit portret. Heel vaak kun je nog net de woorden Francisco Hernandez de Cordoba zien. Oh ja, ja, ja. Is hij het? <laughs> het staat er, maar ik zou het niet weten. Hebt u de echtheid gecontroleerd? Het is erg oud, en de signatuur ook. Ik heb nooit gehoord dat deze man nog andere portretten heeft geschilderd. Uh, <laughs> het is beschadigd. Wat verwacht u? Waarschijnlijk is het in Mexico gemaakt. De mieren, de banditi, de Mexicanen. Kent u een rijke Mexicaan? Rijk? <laughs> dat is niet veel zaaks. Misschien kunt u het kwijt aan een Latijns-Amerikaanse geschiedkundige. Of aan een rijke Mexicaan. Hoeveel vraagt u? Honderdduizend van die dollars van u. Nee. Het gaat er niet om of het knap geschilderd is. Maar als het echt is, is het hoogst zeldzaam. Voor de juiste man is het meer dan een Rafael Porticelli. Oh? Zijn we dit pistool voor 250 pond verkopen? Voor 350, omdat jij het bent. doen we nog aan doen. Maar ja goed, bewaar het maar wat ik weer centen heb. Uitstekend. Wilt u de papieren voor de poesijn zien? Graag. Momento. Bert. Ja? Nee? Je zei iets over je vakantie die door de staat was bekostigd. Eh, uh, ja. Wat bedoelde je daarmee? Nog, oh, ik heb zes weken in de gevangenis van Milaan gezeten. Waarvoor? Oh, het liedje. De douane had uh, tussen mijn vuile ondergoed gesnuffeld. Ze hadden wel een tip gekregen. Van wie? Van Fagioni. Weet je dat zeker? Ja. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Kijk eens, ik werkte voor een vent die een schilderij voor Fagioni had gekocht. Ja? Nou, Fagioni verkocht het voor een exportprijs door... en maakte boven alle verwachtingen een winst van 25%. Hm. En toen ze mij in elkaar hadden geslagen... kreeg het schilderij een hoop publiciteit. En geen sterveling zou er ooit nog in slagen dat ding het land uit te krijgen. Hm. Dus moest mijn opdrachtgever het weer doorverkopen... en met verlies, nou, Fagi kocht het terug... Hoeveel kreeg je ervoor? Tja, twintigduizend pond. Die opdrachtgever van jou zal zich niet erg gelukkig hebben gevoeld. Nee, bepaald niet. En bovendien moest hij nog een verdomd hoge boete betalen om mij vrij te krijgen. En hij heeft nou nooit geloofd dat het fudgie was, hè? Hij dacht dat ik de boelen naar waar had gestuurd. Bert, was het dan wel verstandig om hier naartoe te gaan? Tja. En te laten weten dat je een plan bent weer iets anders het land uit te smokkelen. Daar wou ik het nou juist eens met hem over hebben. Hier zijn de papieren voor de zo vrouw Whitney. Oh, dank u. Wij zien elkaar rustig, is niet bad. Uh, en ik zal de pistool wat ik heb voor je vasthouden. Uh, ja, ik ben ook uh, geïnteresseerd in pistolen waarmee je echt kunt schieten. <laughs> nou, en... Uh. Ja, en ik kan er heel goed mee overweg. Kijk, jouw werktempo, hè, ligt niet meer zo hoog. Niet hoog genoeg om je nog met exportfraude bezig te houden. Nou, dat was subtiel, hè? Met een machinegeweer onder zijn neus had hij het misschien beter begrepen. <laughs> ja. Maar als hij ons aan die mededeling van jou iets zal verkopen. Hij zal heus wel het verkopen. Ja. Heb je honger, Lis? Ja. Het is tijd om te lunchen. Ja. Gaan we hier naar midden. Oh. Hier? Ja, best. Dat ja, is wel leuk. Hè? Oh, ja, het is tenminste warm. Uh, uh, wat uh, zal het zijn, Liz? Voor mij een En een. Een kalfsoester. Ja, goed. En uh, ik neem wel een uh, lasagne. En graag een fles Chianti. Nu meteen maar. Ah, zie. senor. jij al een beetje? Ja, dank je. Okay. Zeg, dat schilderij dat we bij Fagioni hebben gezien. Mm -hmm. Waarom wil je dat zo graag hebben? Wie, wie is die cordoba eigenlijk? Hij was samen met Cortés. Oh ja, en wie, wie was dat dan? Ach, toen nou het. <laughs> Dus waar lijvige Cortés op een berg in Darien. Oh, die hufter. Ja. Landen in Mexico, niet? Precies. Ja. Kijk, en die Cordoba was een van zijn luitenants. Hij moest voor Cortés veroveren wat niet Nicaragua heet. Ja. ja, ja, de nobele grondlegger van een nobele natie. Waren het dan gangsters? Sjoen. Senor. Een hm. is goed, ja. Kijk, senor. Oké. Okay. Signora. Nee, nee, nee, nee, dank u. Eh, wat die eh, Cordoba betreft, door je Margarita zal er wel blij mee zijn. Geloof jij dat die echt is? Qua ouderdom wel, ja. Maar ik vraag me af of het die Cordoba is waar we het zo net over hadden. Huh? En of we daar ooit achter zullen komen. Het was een vrij veel voorkomende naam. Over de geschiedkundige kant zou ik iemand moeten raadplegen. Eh... Uh, Jij weet toch iets van wapenrustingen af, hè? Ja, iets wel, ja. Kijk, die helm op dat schilderij geeft wel het juiste tijdvak aan... ...hoewel ik daar niet zonder meer kan afleiden uh, welk jaar het is. Maar waarom lijk je het probleem eigenlijk niet door Nieker als, als iemand verstand heeft van Cote moeten zij het wel zijn. Ah, ik zal het Carlos vragen. Hm. Oh, verdomme. Wat is het liefst? Oh, die hele affaire. Signor, <laughs> senora, prosciutto... Uh, voor mij. Ja, ja, voor mevrouw. En ik heb de, de lasagne. Sí, sí. Dank u. Prego. Dank u wel. Prego, ja. <tus> zeg Lies, wat zit je nou tot was? Ach, huh? dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat vreemde, dat onduidelijke gedoe met die schilderijen. Jou hebben ze neergeslagen, Henri is vermoord. Het is één grote bende. Je moet je niet op deze manier met kunst bezighouden. Je hebt te veel te maken gehad met musea. Ja. Veel kunsttransacties komen op deze manier tot stand. Heb je er veel verstand van? Van kunst, helemaal niks. niks. Maar van kopen weet ik wel iets af. Ja, en als je dan tegen iets waardevols aanloopt, hè, dan raak je automatisch verzeild in dat soort praktijken. Mm. Oh. Oh. is te taai. Ja. Oh. En dat doet er niet toe. Ik heb niet zoveel trek. Hoe ben je eigenlijk in die schilderijen toestand terechtgekomen? Hm? Door mijn vader. Ik woonde pakjes in het museum toen hij de directeur was. Ik wilde geloof ik net zo goed worden als hij, of misschien nog beter. Aan de andere kant geloof ik, dat als je zo met kunst bent opgegroeid zoals ik, dat je dat dan niet meer buiten kunt. Ja, dat heeft dus wel flink te pakken. Ja. Goed beschouwd is niet erg Amerikaans, hè. Amerika doet alles groter en beter. Ja. Het enige dat we niet hebben, dat zijn de oude meesters. Dat weet ik zo net nog niet. Harry Burrow zou je waarschijnlijk in contact kunnen brengen... met een paar jongens die ook daarvoor nog zouden kunnen zorgen... als je hem heel vriendelijk vroeg. Daar ben ik zeker van. Maar als hij het doet, zal ik hem eigen handig vermoorden. Ach, doe nou toch. Ik keek naar haar. Voor de eerste keer keek ik werkelijk naar haar. Ze had een hart van goud. Gevaarlijk terrein voor Birdcamp. Dus veranderde ik maar van onderwerp... en vroeg haar om met me naar de bioscoop te gaan. Maar ze zei dat ze liever naar de Giotti in de kapel ging kijken. Dus ging ik maar met haar mee. Vond je ze mooi, de Giotti? Of dacht je er alleen maar aan dat ze te groot waren om in je zak te steken? <laughs> nou, nee, ze zijn niet slecht. Maar naar mijn smaak wordt het formeel. Maar die, die, die voorstellingen van de hel. Ja. Hè, die, die vette blauwe duivel die naakte zondaars in zijn mond stopt alsof het worstjes zijn. Dat is toch veel <laughs> echter dan, de, dan, dan Peters bij de Hemelpoort? Mm. Kijk, Giotti heeft het niet voor centen geschilderd. Hij wist dat die grote blauwe schoft hier beneden zat te wachten. Ja, van de hel wisten ze alles af. En alleen de kerk gaf opdracht dat uit, uit te beelden. Kijk, wat er werkelijk achter de renaissance stak, waren de rijke Venetiaanse kooplieden die een woordje gingen meespreken. En de opdracht gaven tot schilderen. Oh ja. Dat was het begin van de niet-religieuze onderwerpen, waardoor de kunstenaars rijk en onafhankelijk werden. De schilder die op een zolderkamertje zitten verhongeren is iets van de laatste honderd jaar. Je bedoelt dat het uh, begrip mécenas wat aan het uitsterven is? Oh nee, ze zijn er nog wel. Alleen kopen ze niet zoveel moderne kunst meer. Hm. Het is net als bij Dona Margarita: oude meesters en impressionisten. En dan die prijzen. Ja, nou, ik heb gelezen dat de Mona Lisa verzekerd is voor pakweg ja. 50 miljoen dollar. Ja, ja. En dat is natuurlijk Beurt. Maar het beroerde is dat de doorsnee koper kunst op die waarde taxeert. O, zeker, ja. Kijk, hij ziet een schilderij dat hij mooi vindt... Mm. en denkt dat het omdat het uh, 500 dollar kost... maar een honderdduizendste zo mooi kan zijn als de Mona Lisa. Dat hij gek is om het mooi te vinden. Hm. Daarom koopt hij in plaats daarvan dan maar een uh, elektrische barbecue. Kijk of hij koopt wel een schilderij dat hij niet mooi vindt... in de hoop dat het nog eens 50 miljoen waard zal worden. Jij praat een beetje als een anticapitalist, ja. hè? Ja, best mogelijk. Oh. Zo krijgen we tenminste de beste doek in de musea. Ik geloof niet, beurt dat er over honderd jaar nog één oude meester... of uh, impressionist in een particuliere verzameling te vinden zal zijn. Ja, we gaan terug naar de tijden voor de renaissance. Alleen de staat in plaats van de kerk. Iets dergelijks. Ik moet Dona Margarita raadplegen over die Corruba. Zeg, als jij dat antieke pistool van Fagioni wil kopen... waarom probeer je dan niet een voorschot te krijgen? Nu, ja, het is een idee... Ja, nou Harry Burroughs, hier rond hangt, ga ik weer iets meer voelen voor veiligheidsmaatregelen. Hotelkamers lopen wat te veel in de gaten. Misschien kunnen we elkaar beter op de salute ontmoeten. Ik heb gehoord dat u een gravure van Durer hebt gevonden, senor. Uh, ja. Ik vind hem heel mooi. Hm. Wel bedankt. Juffrouw Wurtley heeft ons verteld dat u moeilijkheden hebt gehad met de Italiaanse douane. Dat had u ons beter zelf kunnen vertellen. Nou, wat doet dat er nou toe? Als u bij de douane als smokkelaar bekend staat, kunt u nadegeven bij onze schilderijen krijgen. Tja, wie weet, hè? rustig afwachten. Als het een echte Cordoba is, moet Jock Camp het meenemen. Moet dat? Misschien is hij voor de Italianen helemaal niet waardevol. Het enige is. Ja? Als we toestemming vragen en ze zeggen nee, dan zitten we daarmee. Gaat hij dan maar gelijk een slim plannetje bedenken, meneer Camp? Ja, eerst aan Brindisi. daar pakken we de boot naar Griekenland en dan verder per vliegtuig. Het is erg kwetsbaar, beurt En de Adriatische Zee in de winter. Ja? ja. 100.000 dollar is veel geld. Maar weet u heel zeker dat die senor Fagioni niet weet dat u voor me werkt? Daar ben ik vrij zeker van. Maar hij zal wel vermoeden dat ik een Mexicaanse of Centraal-Amerikaanse cliënt op het oog heb. Nou ja, Fagioni droeg niet aan en bovendien uh, vroeg hier niet veel voor. Ik denk dat hij wil dat we helemaal voor eigen risico kopen. Want dan kunnen we later niet tegenspartelen als blijkt dat het geen Cordoba is. Maar als het geen Cordoba is, is het waardeloos. Uh, Carlos oh. moet vanavond een telegram sturen en de foto per luchtpost voor controle naar Nicobacwa sturen. Zie? Si? Zie, si, Doña Margarita. Als dat alles is. Ik ben heel tevreden over u, maar je moet niet al te hard werken. De reis moet ook nog plezierig zijn. Senior Kemp, u zou Signorita Whitley eens mee uit moeten nemen. Nou, oh, op koninklijk bevel? Oké. Okay. <laughs> Goed, maar ik moet nog wel even eerst naar het hotel. Dan laten we afspreken om zeven uur in Harris Bar hè? Eh, Doña Margarita, zou ik misschien een voorschot kunnen krijgen op mijn honorarium? Waarom? Wat ben je pas betaald? Ja, Van Johnny heeft dat pistool. Pistool? Ja, antiek. U werkt hier niet voor uzelf. Wij betalen al uw bedrijfsomkosten. Ja, wel, verdomme. het gaat toch maar om een paar honderd pond. Dat gebeurt niet. Carlos heeft misschien wel gelijk. U zou het pistool waarschijnlijk ook moeten smokkelen. Dat zou hoogst gevaarlijk voor ons kunnen zijn. Ja, misschien ja. Carlos, ga nu die telegrammen versturen. Senor Kemp zal een boot ja. voor me opzoeken. Zie ja. je, ja. don, je maakt Senor Kemp, ik neem aan dat u als we dit achter de rug hebben. terug hebben, teruggaat naar Engeland. Ja, daar heb ik mijn werk. Vindt u het prettig een smokkelaar te zijn? En een oude wapens te doen? Ik zou het prettiger vinden me tot oude wapens te beperken. Zou u u voorgoed voor mij willen werken? Wat? Daar gins? Nee, nee, nee. In uw hoop heb ik ook belangen. Nou, wat dan? Wat zou ik dan moeten doen? Hetzelfde werk als Carlos. Ja, kijk eens, als er iets speciaals is wat ik voor u kan doen, dan weet u mijn adres. Maar een vaste baan, uh, doe liever in antieke wapens. Doe er niet toe. Het is niet belangrijk. En nu wil ik graag een watertaxi hebben naar mijn hotel. Wat wou ze? Wou ze soms dat ik kamers in hotels voor haar reserveerde... en vliegtickets voor haar kocht en opzat en bootjes gaf? Nee, geen denken aan. Of dacht ze soms dat ik zo mieters in bed zou zijn? In elk geval had Carlos heel goed begrepen dat hij was weggestuurd... omdat zij met mij onder vier ogen wilde spreken... Toen ik naar Harry's ging waar ik met Elisabeth had afgesproken, zat Carlos daarop me te wachten. Hebt u door je Margarita gepraat? Ja. Nou, en wat zei ze? Heb jij die telegrammen verstuurd? Ja, maar dat gaat je niks aan. Wat had ze? Oh, ze boppen een baantje ja. aan. Dat gaat jou niks aan. Als wat. Hoe hebben we ik nu de keer aan geïnformeerd? Je hebt het dus niet aangenomen. Nee, nee, nee. nee. Maar het zou toch niks voor je geweest zijn. Ja. Zo, je gaat dus terug naar Londen als het allemaal achter de reus... Ja. Uh, yeah. Hallo, hm. Bert. Hm. Ik zal jullie maar alleen laten. Hè? Veel plezier. Hm. Ik wist niet dat jullie samen borreltjes dronken. <laughs> doen we <'m> ook niet. <laughs> Hij wilde toch zo graag weten wat Donja Magalita tegen mij gezegd had. Hij ging vlak na jou weg. Heb je dat geld nog kunnen loskrijgen? Nee. Wat ga je nou doen? Dat hm, Weet ik niet. Misschien wil ik wat van Harry Burroughs. Hij houdt me voor de gek. Ja. Hm. Hm. Ja, haper, haper, haper, haper. Haper? Nee, oh, maar die ken je niet. Edwin Haper, lange kerel, twee meter, komt uit Chicago. Ik heb hem in Amsterdam ontmoet en nu is hij ook hier. Oh, schatrijk. Hm? Daar is een telefoonbellen, hoor. Nee. Ik wil alleen maar weten of hij er morgen ook nog is. Waarom niet vanavond? Omdat wij vanavond naar de film gaan. Mm -hmm. Daar staat hij. Bij de Liz, één waarschuwing. Wat? Die kon nog wel eens geliquideerd worden. En dat bedoel ik niet financieel. Oh. Hoe klonk hij door de telefoon? Nou, oh, gewoon. We hebben niet lang gepraat. Hij zei alleen maar dat ik uh, direct moest komen. Nou, nee, daar gaan we dan. Nou, weer haper. Oh, Bert. <laughs> zeg toch, Edwin. Het is me weer een groot genoegen. Ja, ja dit is uh, juffrouw Whitley, landgenoot van je uit Washington. <laughs> Prettig kennis met u te maken. Maakt het. Zit u in dezelfde branche als Bert? Enigszins, ja. Maar in een andere afdeling. <laughs> Ze bedoelt dat zij fatsoenlijk is. <laughs> oh, ja. Wat wilt u drinken? Vermoed graag. Bert? Uh, graag een whisky. Mooi. Twee vermoed en een dubbele whisky. Ah, daar uh, is een tafeltje vrij. Ja. Ah. Si, ja. Dank u. Ah. Merci. Nou, de gezondheid. Ja. Chin, Proost. En hoe vindt u Europa, juffrouw Whitley? Oh, leuk, maar het was niet de eerste keer. Ja, dit is een aardig stadje, hè? Nou, het zie je zo, Bert. Uh, ja, zoals ik al door de telefoon heb gezegd, is dit een uh, soort zakenbezoek. Ik ga in een eentje om. Nou, wat mij betreft mag je gerust eens blijven. Heel juist, Bert. Ook vrouwen horen verstand te hebben van zakelijke aangelegenheden. ja. ja. Nou, waarmee kan ik je van dienst zijn, Bert? Uh, ja, kijk. Uh, er is een handelaar die een pistool heeft. Een antiek pistool van bijna 200 jaar oud. Zeer goede staat. Dan kan ik dat kopen voor 700 dollar. Maar het broeder is, ik heb het niet. Ik zou naar Londen terug moeten gaan om het een en ander te verkopen. En nou uh, probeer ik dus wat geld te lenen. Uh, belangrijk is, uh, dit pistool is er een van een stel. Uh, per stuk zijn ze ongeveer waard, wat die man ervoor vraagt. Maar per stel... ...kun je het bedrag met drie of vier vermenigvuldigen. Uh, kijk, samen zou ik ze voor minstens 4.000 dollar kunnen verkopen. En uh, weet jij waar het ander is? Uh, ja. Wat? Nou, een paar weken geleden bood iemand in Londen het met de koop aan. Nou, hij vroeg er wel te veel voor. Maar waarschijnlijk heeft hij het nog. Ik weet in ieder geval wat het is. Weet je zeker dat ze bij elkaar horen? O, oh, slimme vraag. Daar ben ik zeker van. Ik heb ze allebei gezien. En jij wilt dus dat ik dit pistool financier... ...en hmm. als jij in Londen terug bent, koop je tweede... ...en je verkoopt ze dan als een stel? Ja, precies. Maar als hij niet wil verkopen daar in Londen... dan zal ik hem dat pistool hier van Fergioni te koop aanbieden en niet voor 700 dollar. <lacht> we hebben toch niks te verliezen. <lacht> nee, maar niet kwalijk, maar dat heb ik meer gehoord. Nee, maar we hebben toch echt niks te verliezen. En laten we dan zeggen dat we de winst samen delen. Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb het hele bedrag van 700 dollar nou niet nodig. Ik heb zelf ook nog wel iets. Kijk eens, ik ben de expert en het is mijn handel. Het is anders gewoon om rente te betalen voor lening. <lacht> laten we dus zeggen dat we de winst delen... en ik zal deze hele zaak financieren. <lacht> En jij vertelde mij nog wel dat kleine mannen goede zakenlieden waren. Oh, ik zou zeggen dat je daar best mee door kunt. Je geeft geen enkele garantie. Nou, kijk eens, als ik het pistool hier heb gekocht... dan uh, hou het dan zo lang vast, hè, als je dat liever hebt. Neem het dan mee naar Londen als je die kant uitgaat... tot ik het ander heb gekocht. Nee, ik vertrouw je. Maar je had al winst kunnen maken... door de bezitters van die pistolen met elkaar in contact te brengen. Ja. En dan zou je helemaal geen kapitaal nodig hebben gehad. Nee, nee, nee, ik heb die twee wapens gevonden. Ik heb ontdekt dat ze bij elkaar horen. Het is mijn handel. Beetje trots, te houken van. Ik ga op je voorstelling. Je hebt nou dus een aardig stel pistolen. Ja, hm? yeah, ja. Yeah. Ik dacht wel dat het zoiets zou zijn, hoor. Je was zo happig. <laughs> ja, nee, maar dit is een eerlijke zaak, Liz. Iedereen zou hetzelfde gedaan hebben. Oh ja. Geloof je dat ik zo slecht ben? <laughs> hm? Kijk. Toen ik je de eerste keer ontmoette, begon je me al direct voor te stellen dat ik een certificaat van echtheid zou geven voor een oude meester die vervalst was. Ja. En dat wij de winst samen zouden delen. Ja, nou, eh. Uh, het was alleen maar om te controleren wat ik aan je had. Als je ook maar enige belangstelling had getoond, dan zou Carlos het een en ander van jou hebben verteld. Mm -hmm. huh? ja. ja. Ja, ik geloof je. Dat heb je met Henri ook gedaan, hè? Ja, ik moest de boel wel controleren. Uh, borg staan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ik geloof je wel. Hoe zit het met jouw Beurt? Worden er veel oude wapens nagemaakt? Nou, niet veel. Voor de werkelijk kostbare exemplaren moet je wel een verdomd goed vakman zijn, hè? Uh, Beurt. Ja? Ben je getrouwd? Uh, nee, geweest. Eén keer. Eén keer? Ik ben maar een klein winkeliertje. Dat is niet zo opwindend. Ik kon het me niet permitteren... Nou ja, ze voelde zich achteruitgezet, het gewone liedje. Dat is nog vijftien jaar geleden. Ga je hiermee door, met smokkelen? Ik zou me liever bij mijn winkeltje houden, maar ik heb geld nodig. Oh. Ja. laat mij dan de helft van het eten maar betalen. Nee, nee, trakteer me maar eens op een pizza. Hm? Goed. <laughs> oh. Het is al laat. Ik moet naar mijn hotel. Dankjewel, Bert. Vond het erg gezellig. Vond ik ook. Moeten we nog maar eens over doen. En dat meen ik ook nog. Ze had iets. Het was een pittig vrouwtje dat er vak voor stond. En ze gaf wel iets van me. Dat vond ik plezierig, maar dat maakte me ook wat bang. Van die Draagwa kregen we een vrij spoedig bericht. En deze keer kwamen we bij elkaar in het Scheepvaartmuseum. Ze hebben dus een toestemming gegeven voor de Poussin, het portret van Cordoba. Ja, het is een gok natuurlijk. Maar ze vinden dat we die moeten nemen. Nou, ik denk niet dat iemand zal aankomen met het bewijs dat het geen echte Cordoba is. Dat kon natuurlijk een bron van controverse worden, maar dan komt het museum met nieuws. Nou, dan uh, kan ik beter van Johnny opbellen en zeggen dat we kopen. Weet u al hoe u de schilderijen veilig en wel aan het zuurigje kunt krijgen? Zeg, het gaat toch alleen zeg, maar om de Cordoba. Die Poussin is wettig. Dat is waar. De kans zit erin dat de douane me zal fouilleren. Maar waarom maken we daar geen, geen gebruik van? Nou, ik bedoel, als, als afleidingsmanoeuvre, we gaan allemaal dezelfde kant uit en u heeft de Cordoba bij u. Zodra we Italië uit zijn, neem ik het schilderij bij de volgende halte over. Dat is Wenen. Wenen? Ja, maar luister nou eens even, je kunt Dona Margarita toch niet vragen het schilderij mee te nemen? Dat moet jij doen. Nou, dan doe ik het ook zoals ik het wil. En met een omweg. Bijvoorbeeld over Griekenland. En ik snap trouwens niet waarom het zo hals over kop naar Wenen moet worden gebracht. Omdat u voor de veiliger ervan moet instaan. Ja, en dan zit ik weer op de precies dezelfde route waar ze me de vorige keer de glazen hebben genomen. Ik zal het schilderij wel meenemen. Ik word nooit gefouilleerd. En voor deze reis geen extra geld, Kemp? Oh. Ja. En als dat werk toch allemaal zelf moet opknappen, dan moet ik een pistool hebben. Er is nog wel één probleempje. Met de deuren. Daar hebben we geen papieren van. Zelfs geen ontvangstbewijs om aan te tonen dat hij niet gestolen is. Ja, hij is niet zo groot. kan nog makkelijk genoeg wegmoffelen. Wat is best, zeg jij tegen Fadjoni, dat ik vanavond alles kom halen? Goed. Carlos zal voor de kaartjes naar Wenen zorgen. Wat moeten we eigenlijk in Wenen doen? Ja, we heb een afspraak met een vriend die daar woont, zeker kapitein Parker. Hij geloof dat hij iets heel bijzonders op de spul gekomen is. Nou, meester? Dat zegt hij tenminste. Oh. Als we dan klaar zijn, zal ik Fagioni al bellen en hem zeggen dat beurt in aantocht is. Die mist is mijn dood. Ja, ja. Die heb jij uit Engeland meegebracht, zeker? Ja, natuurlijk, natuurlijk, om jou het hoekje om te krijgen. Nou, is het pistool? Oh, dat is waar ook. Heb je het geld? Jazeker. Hier. Het pistool, Fadji. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Niet dat waardeloze Franse pistooltje. Dat andere, die wogden. Hm, ik wou ook. Ja. Vergeet alles. Oh, ik ben stervende. Hier is het. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is de goeie. Jij zou er wel dik op verdienen. Echt, ja, wie weet, hè. Ja. Nou, het schilderij. Moet nog 10 dollar hebben. Oeh, sorry, dat was ik toch vergeten. Kijk eens. Senor. Pak deze dingen in, Alfredo. Zie, si, senor. <coughs> Wil jij de vangstbewijzen hebben? Ja. Je vergeet weer wat, Fadji. De poussin moet binnen drie weken op jouw risico worden afgeleverd. Nee, dat heeft je van niet gezegd. Dat heeft ze wel gezegd. Ik heb het zelf gehoord. Jij verwacht dus dat ik met dit schilderij door Zürich ga wandelen. Oh, ik ga toch dood, dus doet er niet toe wanneer. Schrijf het adres even op. En het pistool, dat verkoopt je aan een rijke Amerikaan, nee? Misschien hou ik het zelf wel, tot ik het tweede heb gevonden. Natuurlijk, dat zal jou helemaal geen moeite kosten. Nee, daar kun je vergif op innemen. Oh, ja... ja. Ik werk heel serieus. En daarom heb ik meer kansen te vinden dan anderen. Vanzelfsprekend. En zal ik dan nou een taxi voor je bestellen? Die krijg je niet met deze mist. Probeer het buiten zelf wel. Wees heel voorzichtig met dit kostbare schilderij. Ja. Zeg Freddy onder ons gezegd en gezwegen... Is het een Cordoba? Ik heb hem nooit ontmoet. Ach, sorry, was ik vergeten. Daar had ik me ook aardig gesproken. Nou wist hij waar ik het andere pistool vandaan zou halen. Stom van me. Maar ja, ik was ook geïrriteerd. De mist was kil, en klam en ik kon ietsje vlug de voeten met mijn koffer met het schilderij erin. Ik kon geen hand voor ogen zien. En plotseling... Senor, zet die koffer neer. Wat? Zet neer die koffer, handen omhoog of ik schiet, senor. Ja, Rustig nou maar. Ik zet hem al neer. Kom maar nog. Jij schiet slecht, kereltje. Eens kijken wie je bent. Ah, kijk eens aan. Fadgie's knaapje, Alfredo. Ik had hem in zijn knie geraakt. Hij had een pistool Colt 45. Stop het in mijn zak en sleep de jongen terug naar Fadgie. Ah, senor. Alfredo. Wat is er gebeurd? Het is een knieschijf. Hij zal wel verrekken van de pijn. Wat heb jij gedaan? Hij begon te schieten. Maar jij hebt hem beschadigd. Ik heb wat? Hij zal nooit meer mijn oude worden. Want... Oh, hij was zo volmaakt. En jij bent schadig, de om... rotschoft. Oh. Nou, bel een dokter. Iemand die niet direct naar de politie loopt. Voor dit ga jij de gevangenis in. Voor goed. Ja, ga dan maar een dokter halen, man. En als de politie hierachter komt, dan kun jij ze uitleggen waarom Alfredo maar buiten een pistool onder mijn neus duwt. Zij zullen nooit geloven... Ze zullen niet geloven dat ik begonnen ben met een schilderij bij me van honderdduizend dollar. Waarom zou jij een pistool bij je hebben? Ja, en waarom hij dan wel? Wat moet ik tegen de dokter zeggen? Ja, zeg maar iets. Iets dat hij geloven wil. Zeg maar dat hij met een pistool zat te spelen. Dat hij werd aangevallen door de mafia. He? Zeg maar wat. Alleen niets over die schietpartij. Ja, jij hebt hem beschadigd. Dat zal ik nooit vergeten. Het ging niet om dat schilderij. He. Dat had jij ook nooit gedurfd. Dat zou te verdacht zijn geweest tegenover de politie. Het ging om dat pistool. Hij was als mijn eigen zoon. Nou, uit de brand ben je. Schijt toch uit, man. Hij ging telefoneren en ik haalde mijn koffer op. En daar liep ik dan, in de mist, met een koffer waar nog steeds dat schilderij van 100.000 dollar in zat. Ik ging een stevige borrel halen in de stationsrestauratie. Tijdens de treinreis terug naar Venetië gooide ik Alfredo's pistool uit het raam. Toen ik in Venetië aankwam ging ik regelrecht naar Carlos en gaf hem het schilderij met het ontvangstbewijs. Geen moeilijkheden? Nee. Oh, mooi. Dan wil ik nog graag je pistool hebben. Een pistool? Ja, weet je denk ik, we hadden hem eens dus afgesproken dat Don Yamanke dat schilderij mee zou nemen omdat jij een strafregister hebt. En deze keer zullen ze hier zeker fouilleren. Ja, misschien wel, ja. Je hebt dus geen pistool nodig. Nee. Nee, alsjeblieft. Zo. Het staat op, veilig. Als hij de komende uren nou maar niet aan de loop zou ruiken. Hij ging naar boven en ik ging naar huis. Plotseling schoot het me te binnen dat ik een probleempje had. Ik belde Lisbeth Whitley op... ...en nodigde mijzelf uit. Uh, hoe vind jij nou dat het hier gegaan is in Italië? In Italië? <laughs> we hebben nog praktisch niks in Italië gedaan. Alleen maar in Venetië. Het is toch krankzinnig dat we ook niet naar Florence en Rome gaan. Nee. Nou, als je in Wenen achter de rug is, dan zullen ze je wel terugroepen naar Amerika. Ik hoop het van harte. Ik snap niet wat ze daar denken te vinden in Wenen. Mm. Uh, apropos, ik breng toch die gravuren van Dure morgen naar Zurich. Ja, dat dacht ik wel, ja. Je, je wil het toch wel? <laughs> ik moet toch iets meenemen, dat is nou eenmaal mijn baantje. Maar eh, zou jij een paar dingetjes voor mij willen meenemen door de douane heen? Hmm. Zeker dat oude pistool van Fagioni, hè? Hm? <laughs> ja, <laughs> ja. En een doos patronen en een paar dingetjes voor mijn eigen pistool. En als ze mij nou eens fouilleren? Nou, nee, dat gebeurt niet. Ik had het Carlos willen meegeven, maar dat ben ik vergeten. Het is nou het laat om weer naar hem toe te gaan. Nou, oh, Goed. Je hebt het niet toevallig bij je, hè? Hm, toevallig wel. <laughs> Dank je. Het is waar. Nou, ik zal de duur voor je halen. Hoe denk je die over de grens te krijgen? Eigenlijk? Dat vertel ik je in Zurich wel. De volgende ochtend om acht uur nam ik de trein. En bij de grens kreeg ik controle. Het paspoort, alsjeblieft. Uh, uh, hier. Ja. Kemp, ja, ja, dank u. Hoe lang bent u in Italië geweest? Een week ongeveer. Hoeveel We geld is er bij hem? Uh, ik niet op mijn hoofd. Eens kijken, dit heb ik hier. Oh, en. hier is er nog eentje. Is dat alles? Ja, dat is alles, ja. Goed. Waarom bent u naar Italië gekomen? Ja, toerisme. Wat is uw beroep? Directeur van een bedrijf. Wat voor bedrijf? In een verkoop van antiek. U hebt u in Italië gekocht? Nee, de prijzen zijn te hoog. Het is te moeilijk om de spoed het land uit te krijgen. En ik heb niet zoveel geld bij me. Maar wel genoeg om als toerist hier te komen. Ja, ook maar net. Hè? U heeft dus niets aan te geven? Nee. Maak uw koffer op, alsjeblieft. Eerst die tas. Ja, maar zo mis ik op mijn trein. Er komen er nog meer, senor. Nou, hoe lang duurt dit nog? Zat u maar uw kantje lezen. Ja, dank u wel. Die is van gisteren. Heb je veel kleren in Italië gekocht? Uh, ja. En ook de tas? Ja, ik ben er hier een verloren. Ik hoop dat die verzekerd was. Ja, ik ook, zien. Dank u, en nu. Zegt u, u bedoelt dat, die, uh, die, uh, dat ik nou al klaar ben? Ja, maar die tas wel. Hier is uw sleutel. Ja, dank u wel. Dan. Fouilleren, Nou, Hoe kan ik dan nou, met godsnaam antiek op mijn lijf hebben? Waar He? zoek je toch voor naar? Fouilleren graag, senor. Maar waarom dan? Dit is ons werk. Maar waarom ik dan? He? Nou, praat maar. Dat schiet een beetje op. Uh. Tevreden? Natuurlijk, senor. Over een half uur gaat er weer een trein naar Zürich. Nou, bedankt. Haak maar. <laughs> Je moet nog door de Zwitserse douane. Verdomde lollig. Maar wie het laatst lacht, lag het best. Toen ik een half uur later in de trein zat, vouwde ik de Daily Mail open om naar de gravure van Duren te kijken. Weer terug in Zurich en nog steeds die knagende gedachte hoe ze me destijds de glazen hadden genomen. Elizabeth stond op het perron. Hoe is het gegaan? Ja, de douane heeft met de pakken gehad. Wat? Hebben ze het gevonden? Nee, nee, nee. nee. Wat is er van de heersende klasse geworden? Ze zijn met de Kordova direct naar de bank gegaan. Carlos tenminste. Ja. Ze zullen nu wel op weg zijn naar Wenen, denk ik. Er zal wel iemand op de bank zijn. Willen ze dat wij vanavond ook nog naar Wenen komen? Nee. Carlos zei dat we tot morgen moesten wachten. Er gaat een vliegtuig dat om vijf uur s middags aankomt. Ja. Hij zal ons afhalen. Goed. Heb je al een hotel besproken? Nee. Ik wist nog niet precies hoe laat hij zou aankomen. Nee, natuurlijk niet, oké. Okay. Zal ik wel doen. Het zag er niet naar uit dat het nog gesneeuwd had. sinds de laatste keer dat ik er was geweest. En De hele stad was grijs, koud, vies en smerig als een station. We namen een taxi en reden naar de Nationale Bank. En vlak voor we daar aankwamen. zag ik het: een auto die ons achtervolgde. Chauffeur, stoppen! Hier stoppen! Wat is er gebeurd? We worden gevolgd. Kopplank achter ons. Ze zijn ook gestopt, een paar meter terug. We, wat doen we nou? We verder naar de Nationale Bank. Afschieten. Lus, jij gaat naar de bank. Je belt. Ik ja. gaat als de bliksem naar binnen. Ik probeer ze op een afstand te houden. Goed. Het schilderij. Ja. Hier. Zit die print hier in de delimé Ja, ja. Nou, we zijn er. Liz, succes hè? Dank je. Goedenavond, herkent. Wel verdomme. Was u het? Ja, politieluitman Lindeman. Kent u me nog? Hey, Kemp, wilt u nu alsjeblieft mijn vragen beantwoorden? Oké, okay, begint u maar. Wat doet u in Zurich? Ik ben op doorreis. Ik ga morgen naar Wenen. En uw vriendin, Juffrouw Wittel, ook? Ja. U bent aan de Nationale Bank geweest. Waarvoor? Om iets naar de safe te brengen. Wat? Dat gaat u niet aan. Vertel het hem eens. Een gravure, een kostbare. Is die van u? Nee, van een klant. Welke klant? Vraag dat, maar de Nationale Bank. Ik vraag het u. Dat weet ik, maar we hoeven niks te zeggen. Tenzij we ons aan een misdrijf hebben schuldig gemaakt. Huh? En wat voor misdrijf bent u aan het oplossen? U weigert de politie inlichtingen te verstrekken. Uh, jullie merken ook alles. Ik zal u eens wat zeggen. Als u een proces verbaal opmaakt, dan gaan wij naar de politierechter. die u dan kan vragen waarom u een stel onschuldige reizigers lastig valt. En dan vraag ik de bank als getuige op te treden. Nou goed. De vorige keer, toen u hmm. het ongeluk had gehad... Ja. ...toen heb ik bijvoorbeeld Zürich te verlaten. Maar ik ben teruggekomen. Ja, maar volgens de wet van het kanton Zürich... ...kan een nam niet zomaar tegen iemand zeggen... ...ga weg en blijf weg. Bent u nou eerder hier geweest? Uh, ja, een paar keer. Ik kom altijd tot Zürich. Wanneer bent u hier dan geweest? Oh, een paar dagen geleden. Heb je toen niet overnacht. En ook een paar dagen daarvoor. Kent u Henri Bernard, kunstexpert? Uh, staat me vaak iets van bij, ja... Een uh, Fransman, niet? Ik geloof dat ik hem een keer heb ontmoet, ja. Hij is dood. Ja, dat meen ik eens gelezen te hebben, ja. Vermoord? Die avond dat u hier was. <gacht> Wat denkt u nou dat ik hem heb vermoord? Hij werd volgens ons beroofd van een zeer kostbaar schilderij. Nou, Wim. Ik, ik steel geen schilderij. Over welk schilderij hebben we het? Dat weten we nog niet. Heeft er al iemand aangifte gedaan? Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Kostbare schilderijen worden niet zomaar gestolen zonder dat iemand ervan af weet. Het kon niet van Bernard zijn. Ik heb hem al bevlakkig gekend, maar zoveel geld had hij niet. Kunstexperts hebben dat nooit. Het zou wel van een klant zijn geweest. Voor wie werkte die? Dat weten we niet. U weet niet veel. Het zou me niets verbazen als er helemaal geen schilderij is geweest. We moeten met iedere mogelijkheid rekening houden. En dat is nou juist wat u niet doet. U denkt... Alleen maar dat hij een schilderij had, dat het gestolen was... en dat iedereen die ook maar iets van kunst af weet en hier op hetzelfde moment vertoefde... daar iets mee te maken heeft. Hoe was het ook weer? Wat was u? Detective? Ik verbied u zo zeg maar te praten. U begon er anders mee. U zit bij mij van moord en beroving en God mag weten wat allemaal te beschuldigen. Denkt u dat ik dat leuk vind? Ik beschuldig u niet. Oh, grapje zeker. Smokkelt u schilderij, hè? Ik handel in antiek. Maar u smokkelt ook. Waar kan u dat nou schelen? Ik overtreed de Zwitserse wet niet. Dus u ontkent niet dat u smakkelt. En wat dan nog? U kunt u beter met de wetten van uw eigen landen bemoeien. We zullen dit natuurlijk onze werkgever moeten melden. Het is aan hem te beslissen of deze kwestie met uw superieur zal worden opgenomen. Ja. Gaat u morgen naar Wenen? Ja. Dan moet ik uw adres daar hebben. Heb hm. ik nog niet. Maar ik kom gauw terug. Zal ik u opbellen, zodat u me weer vanaf het station kunt schaduwen? Dat zal ik zeker doen. Goedenavond. nou. Hm. Beurt? Hoe kon de hij De douane. Weet? De Zwitserse douane zou wel hebben gebeld om te zeggen dat ik op weg was naar Zürich. Oh. Door de Italiaanse douane van smokkelverdacht. Maar nou ja, toen zag Linderman mijn naam op de lijst en dacht ik heb toch dienst. Ik ga even naar het station en uh, jaag die beurtkamp te stuipen op het lijf. Ja. Ja. Ja, misschien wel. <kwijnt> het was nogal verdomde vervelend, hè, dat met Henri? Ja. Zou hij je nou niet meer verdenken... Hm? Och, dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Hij wilde alleen maar kijken hoe ver ik kon gaan. Anders zouden wij morgen niet naar Wenen vertrekken. Wat was nou wel nodig beurt om te zeggen dat je een kunstmokkelaar bent? Ja, luister nou eens, dat is hier nog steeds geen overtreding van de wet. Nu hij denkt dat ik een beroepsoplichter ben, zal hij er helemaal niet meer zo zeker van zijn dat ik uh, Henri om zeep heb gebracht. Dat was dan het werk van een verdomde amateur. Maar als zoveel mensen hiervan af weten, dan kan je straks geen zaken meer doen. Hm? Zal de Italiaanse douane het niet aan de Fransen, de Nederlandse, aan welke douane dan ook doorgeven? Nee, nee, nee, nee. Die praten niet zoveel met elkaar. Kijk, omdat hun wetten en manieren van werken te veel verschillen. En bovendien is er ook nog zoiets als rivaliteit. En ze krijgen een boel van wat ze confisceren. Om een voorbeeld te noemen als een goudsmokkelaar uit Londen via Frankrijk naar Italië reist. Hm. Ja? En de Italianen weten daarvan af, dan zullen hm. ze het nooit tegen die Fransen zeggen. Ze wachten tot hij in Italië is en dan gaan zij met het goud en de eerstrijken. En daar speculeer je dan maar op? Ja? ja? ja. Oh, het is een lange en enerverende dag geweest, Bert. Ik heb werkelijk in angst gezeten toen je uit die trein moest. Och ja, je <lacht> moet werken. Ik kom morgen tegen de lunch naar je hotel. Dat is goed. Dan kunnen we daarna samen een taxi naar het vliegveld nemen. Heb je nog moeilijkheden gehad in Zurich? De douane had de politie gewaarschuwd. Dus we hebben een praatje met ze gemaakt. Maar we gaan vrijuit, denken ze. Ja. Laten we het hopen. Ja. Maar dit zou best eens de laatste aankoop kunnen zijn, dus je hebt maar uh, één reis voor de boeg waarschijnlijk. De laatste? Ja. Hoe kan dat? We hebben nog meer dan 3 miljoen dollar. Jawel. Maar als kapitein Parker gelijk heeft, zullen we het grootste deel daarvan uitgeven. Nou, dan moet het wel iets heel bijzonders zijn. Wat is het? Daar moet u over oordelen. We hebben het zelf nog niet gezien. Het zal wel verdonder groot zijn, hè? Misschien zult u er uh, last mee krijgen. Uh, is Oostenrijk erg secuur in dit soort zaken? Nee, maar met iets dat zo kostbaar is. Uh, we zullen maar afwachten. Ja. Waar gaan we van nou naartoe? Naar de flat van kapitein Parker. Is hij daar ook? Nee. Oh. oh dus, dus Bert en ik zitten daar alleen. Misschien maar voor een paar nachten. We willen dat u een rustig plekje hebt waar u, uh, zolang als u wilt, op uw gemak het schilderij kunt bekijken. Oh. Nou ja, het is een goed idee Dit is de flat Tweede etage moeten we zijn Een smalle, donkere, lege straat met aan weerskanten hoge, sombere oude huizen Slecht verlicht De muren van het huis waren zo dik als die van een kasteel Met ramen met luiken ervoor Het kantoortje van de concierge was ook donker de kleine binnenplaats lag onder de sneeuw. Een brede trap ging naar een deel van de open galerij op de eerste verdieping. Daarboven nog een verdieping. En nog steeds geen verlichting. Het gebouw is onbewoonbaar woonbal verklaard. Er zijn nog maar twee appartementen bewoond. Dat van kapitein Parker. Het is gezellig, het is toch warm. Pas op, stoepenslap. Ja. Uh, waar is hij nou? In het buitenland. Ah. Zo, hier is het. Laat je gang. je Ah. <laughs> mooi zo. De hoffelijke kapitein is gelukkig geen geheel onthouder. Help u zelf. Jazeker. Wat raar gebouwd. Ja, vermoedelijk een uh, grote kamer geweest, hè? Kijk, we zijn in het hoge plafond. Ja, het zal de eetkamer geweest zijn, denk ik. In plaats van minstens 50 mensen. Ja. Yeah. Ik hoop dat er in de keuken genoeg eten is, juffrouw Witley. Eten we hier? Nou, ja, als u het niet duidelijk vindt. Als we de zaak geheim willen houden, is het beter dat u zich niet buiten vertoont. Ik ben er zeker van dat meneer Kemp het hiermee eens is. Ja, het is beter voorzichtig te zijn. Oh. Nou, best. Alleen, uh, Ik ben niet zo heel erg goed in koken. <laughs> nou, we zullen er echt niet omkomen. Uh, Carlos, als ik de deur niet houd, mag, dan moet je maar wat kleine sigaretten voor me kopen, Oké. Okay. Ja. Ik hoop tegen 11 uur terug te zijn. Ja. Met het schilderij? Ja. Als het er is, tenminste. beste. Uh, komt het van uh, over de grens? Van over de grens, ja. De grens? Ja. Zou die de grens bedoelen Dat die? denk ik van wel, ja. Jij hebt concurrentie? Van mij mogen ze. Ik ben niet van plannen met het ijzeren gordijn in te laten. Gelijk heb je. Wil je voor mij ook iets inschenken? Oh, natuurlijk. Bliefd. Dank je. Oh, en hoe staat het met de bibliotheek van onze hoffelijke kapitein? Kijk eens eventjes. Antique Firearms, History of the Colt Revolver, Small Arms of the World. De moeite waard? No, de materiaal. Heb ik thuis ook. Iets eten? Nou, als je een sandwich voor me kunt maken, is dat genoeg. Zal ik ook koffie zetten voor als ze straks hier komen? Ik ging met hem mee naar de keuken. Het appartement was lang. Een stel kamers achter elkaar en een gang langs één kant van het gebouw. Geen raam in de gang. Een grote slaapkamer, kleine slaapkamer, smalle keuken. De meubels leken op een bij elkaar geraapt zootje. Lesbeth maakte een sandwich met leverwurst en we gingen terug naar de zitkamer. Zal ik een fles van deze wijn in de koelkast leggen? Wat is het? miersteiner ulberg riesling fijne auslezen edelke Waagje, 1959. Zo. Nou, oh, de ze hebben. De voorstelling gaat beginnen. <tie> Goedendag, senor Kemp. Ja. Zo. Dit zijn de Hongaren met het schilderij. Tjonge, jonge, jonge. Dat was-ie geen enkele koffer. Komt u verder, kameraden. Het is hier gelukkig warm. Wilt u wat drinken, dona Margarita? Whisky graag. En laat de Hongaar het schilderij uitpakken, Carlos. Ja. Ik denk dat dit het schilderij Dan is waar we is op, op hebben gaan. gewacht. Iets heel bijzonders. Zodat ons museum in het wereldnieuws komt. Nou, Jute, karton, houtwol. Voorzichtig, voorzichtig. Wie dat heeft ingepakt, was wel erg saanochtig op. En? Juffrouw lee. Ah. Giorgione. Venus met pistool van Giorgione. Het was een vrouwelijk naakt op ware grootte dat half op een gekreukelde rode doek lag met haar rug tegen een met mos begroeide rots. Ze hield een vreemd oud pistool op een strategische plaats op haar schoot. Achter haar verbleekte de Italiaanse zomernamiddag tot blauwe, getinte lage heuvels. Ze was een vrouw, geen meisje, en heel mooi. Er sprak geen hartstocht uit het schilderij. Het was een levende geheel en toch rustig, verstild. Zoiets moois had ik nog nooit gezien. En nou moeten we zeker over geld gaan praten. Herkent u het al? ja. Ik heb altijd geweten dat het bestond. Kijk, er is honderd jaar na zijn sterfdag iemand geweest die gravures heeft gemaakt van de werken van Giorgione. Die gravures zijn bewaard gebleven, maar veel schilderijen gingen verloren. Ja. Oh, dit, dit is het beroemde. Houdt het in dat het echt is? Nee. Ja, misschien. Misschien wat? Ja, kijk, het kan zijn dat die man die de gravures heeft gemaakt bij het verkeerde eind had. Misschien was de Venus met Pistol helemaal geen Giorgione, maar een, een Titian of een Sebastiano. Kan dat? Nee. Nee, dit toch niet. Dit moet een Giorgione zijn. Kunnen we iemand raadplegen? Niemand. Er bestaan geen Giorgione-kenners. Het is niet de moeite waard om je daarin te specialiseren. Daarvoor is er te weinig van zijn werk overgebleven. Hoeveel schilderijen zijn er overgebleven? We weten het niet precies, maar in ieder geval is er een half dozijn dat men hem toeschrijft. Hmm. Hij is erg jong gestorven. Nou, dit ziet er nogal nieuw uit. Hè? Het is nog niet zo lang geleden schoongemaakt. En zeer vakkundig. Ja, dat is natuurlijk een goed teken. Als je iets zou namaken, zou je het niet zo afleveren. Nee. Oh, nee, niemand zou het zo kunnen namaken. Dit is echt. Ja, het is prachtig. prachtig. Wil ik je wel zeggen. Beurt. Maar waar is het de afgelopen 300 jaar gebleven? In Hongarije, denk ik, meneer Kant. Er zit helemaal geen etiket op. Niets. Nou ja, het is de laatste 200 jaar ook niet op de markt geweest. Het zou wel op de badkamer hebben gehangen van een of ander Hongaars kasteel. En god mag weten hoe lang. Aangekoekt met vuil. Een vaag schilderij van een naakt. Is dat mogelijk? In Hongarije wel, ja. En kan het niet gestolen zijn, denk je? Maar, maar weet je dan niet van wie het koopt? Jawel, maar er is geen ontvangstbewijs van een vroegere verkoop. Nou, het hangt er vanaf wat je met diefstal bedoelt. Maar hoe dan ook, ze hebben niet geweten wat ze in huis hadden. En daarom zal het niet zijn gecatalogiseerd. Dat doe je nou eenmaal niet met schilderijen die je in je badkamer hebt hangen. Dus als iemand opeens in Parijs of New York opduikt en die zegt... Hey, ...dat is een schilderij uit het kasteel van mijn grootvader, dan kan hij dat niet bewijzen? Nee. het nou het schoongemaakt is, uh, zal hij het waarschijnlijk niet eens herkennen. Mm -hmm. Gelooft u dat het eigendomsrecht dan geldig zou zijn? Ik ben geen jurist. Nee, en iedereen weet dus dat het aan het Hongaarse staatsbezit wordt ontvreemd? Kapitein Parker schijnt er anders over te denken. En dan moeten we kapitein Parker maar eens verdomd goed onder handen nemen. En Hongarije is een socialistisch paradijs. Ik bedoel geen particulier bezit, in elk geval niet zoiets kostbaars. Vertel mij nog niks over schilderijen Smokkel. Maar met een schilderij van deze afmetingen door het ijzeren gordijn komen. Tch, die twee kameraden, dat, dat zijn tovenaars en duivelskunstenaars. Ja. ja, daar zul je wel eens gelijken kunnen hebben. En jij zei dat het vakkundig was schoongemaakt. Ik weet niet veel van Hongarije af, maar ik zou zo zeggen dat er niet zo heel veel van die vakmensen rondlopen. En die zouden dan toch bekend moeten zijn. En voor staatsmusea en zo werken. En heus niet het risico willen nemen om een karweitje illegaal op te knappen. Nee, het is de Hongaarse regering. Hoe zit het dan met de rechtspositie? Oh, dat weet ik niet. Misschien willen ze het verkopen. Dan zeggen ze later dat wij het gestolen hebben en dan uh, gaan ze het procederen om het weer terug te krijgen. Niet als ze het niet voor diefstal hebben aangegeven. Zou ze niet eruit zijn om aan uh, vreemde <coughs> Valita te komen? Tja, Tja, maar met die kant van de affaire hou ik me niet bezig. Kunt u de waarde van dit schilderij schatten, senorita? En die uh, twee kerels dan, die achter de Slibovic aan zitten? Die spreken geen Engels. Oh, nee, nee, nee. De regering schurken. Maar ze kunnen verdomd goed luisteren. We weten zeker dat ze ons niet verstaan. Hmm. En, senorita? Het is een van de laatste werken van Giorgione. Ik denk dat hij dit... even voor de Venus van Dresden heeft gemaakt. Vlak voor die stierf. Zeg, wanneer was dat? 1510. Hoeveel is het waard? Mm -hmm. Op een veiling in Londen zou het drie miljoen dollar opbrengen. Minstens. Drie miljoen? Waarschijnlijk meer. Het is de fonds van de eeuw. Washington, de Met, het Louvre. Ze zouden vechten om het te pakken te krijgen. Maar wij zullen het krijgen. Ze vragen drie miljoen? Onmiddellijk accepteren. Wilt u mij daar een certificaat geven? Ik zou het eerst moeten laten onderzoeken... En dan zou ik het een dag op me willen laten inwerken. En dan kijken. Maar u kunt wel Nicaragua laten weten... dat we waarschijnlijk iets heel bijzonders hebben ontdekt. Als jullie er ooit over mochten denken... dat schilderij in stukken te verdelen... dan geef ik 5000 pond voor het gedeelte met het pistool erop. Hm? Ik begrijp u niet. Ik durf niet zonder te verwijderen... dat ik er in Londen 10000 voor kan krijgen. Historisch gezien is dat uh, pistool heel belangrijk. Wat is daar dan zo bijzonder aan? Nou, het is een slot. Het is het eerste pistool met zo'n... Uh, wat heeft dat ermee te maken? Dit schilderij levert het bewijs dat alle wapenexperts het bij het verkeerde eind hebben gehad. In de naslagwerken staat vermelden dat het radslot niet voor 1517 werd uitgevonden. Oh god, nee. Nee. George Jonas stierf van 1510. Oh Beurt. Ben je daar zeker van? Nou, ik heb nog nooit gehoord dat het radslot van voor 1520 dateerde. En volgens zeggen werd het uitgevonden in Nuremberg in 1517. We kunnen er best allemaal laat zitten, ik weet het niet hoor. Maar kan iemand het iets hebben afgemaakt toen hij gestorven was en daar toen het pistool hebben ingeschilderd? Titiaan heeft werk van Giorgione geretoucheerd. Ja. En waarschijnlijk heeft hij de Venus van Drees afgemaakt. Maar, maar dit is een vroeger werk. Trouwens, ja? Giorgione hield van wapens. Wapenrusting en zwaarden dergelijke kwam altijd op zijn doeken voor. Het, sp het spijt me, het kan niet van hem zijn. In ieder geval is dit een verklaring waarom ze het illegaal verkopen. Ik bedoel, wanneer ze het naar de veiling van Christie of Sotheby hadden gestuurd, zou de een of andere wapengekert hebben gezien en anders de poppen aan het dansen. Ze kunnen het dus beter als een Giorgioni aan een sul verkopen dan als een Titia aan iemand die er verstand van heeft. Kunnen we het ja. niet laten onderzoeken, senorita? Ik ben in ieder geval zeker van dat het 16e is. Een modern vervalser zou nooit die fout met dit pistool hebben gemaakt. Proeven zijn alleen maar negatief, die tonen aan dat iets echt is of niet. Nee. Het pistool zelf levert het beste bewijs. En dat is beter dan welk onderzoek ook. Er altijd van uitgaat natuurlijk dat meneer Kemp gelijk heeft. Oh, verdomme nog toe! ik bespaar u net 3 uh, miljoen dollar. Eh, goed geloof me dan niet, mijn best. Er is een museum in deze stad. Ga maar heen en vraag dan de mening van een ander. Senor Kemp heeft ons erg geholpen. Ja, natuurlijk. Maar senorita, als het <coughs> niet van Giorgione is, van wie is het dan wel? Uh, Tizian. Ja. O Sebastiano. Nee, nee, Sebastiano heeft nooit zoiets moois gemaakt. Titiaan wel in zijn vroege periode, toen hij nog onder invloed van Giorgione stond. God, blijft er nog steeds een meester werken. Als het een Titiaan is, schat ik het op twee miljoen dollar. Mm. Niet meer. Als ze het daarvoor willen verkopen, moet u het doen. Ik kan er altijd nog een bot op doen. We zullen zien wat ze zeggen. Kom ik, kan we gaan, we dan klaar. Dan laten we het schilderij tot morgen hier, senorita. Dank u wel. Jammer dat het zo'n teleurstelling is. Goedenavond, meneer Kemp. Goedenavond. Ik kom morgen, als het donker is, wel even langs. Heb je nog aan mijn sigaartjes gedacht? Mm, ja. ja. Ja, bedankt. 16 shilling. Trek dat maar af van het miljoen dat ik die net bespaard heb. Carlos! Je blijft dus binnen. Ja, het zou wel moeten. Hè? Hij komt terug. En dat is dat. Drink jij ook iets? Ja. Hmm. Whisky graag. Met een beetje water. Ja. Alsjeblieft. Dank je. Mm -hmm. mm. Ah. Het is wel erg mooi. hè? Ja. Als het maar van Giorgione was. Vind jij nog steeds dat het van hem zou kunnen zijn? Ik geloof dat als Titiaan zo goed was geweest, dat hij dat dit dan helemaal niet zou hebben gemaakt. Hmm. Er zou meer actie, meer pit hebben ingezeten. Maar... Met pistolen is het toch maar een rare zaak, hè? Wat, wat bedoel je? Ja, yeah. kijk nou eens naar dat ding daar. Begrijp ik goed, het is geen echt watslot, maar meer een soort afvuurmechanisme... dat opzij aan een omgebouwde snaphaan is bevestigd. Ja, van pistolen snap ik niet zoveel. Maar weet je, het zou niet goed kunnen werken. De vonken zouden het rondspatten. Maar ik heb er wel eens een tekening van gezien, van iets dergelijks. Waar? De Codex Atlanticus, Leonardo da Vinci. Misschien heb jij er nog nooit van gehoord, omdat het geen kunst was. Het waren een stel plannen voor militaire wapens die hij had gemaakt voor de hertog van Milaan. Welk jaar was dat? 1485. Dus 25 jaar voor Giorgio stierf. Ja, ja. Waarschijnlijk heeft Giorgio niet de tekening ergens gezien en... Uh, het pistool nagemaakt, maar hij wist er niet genoeg vanaf om te begrijpen dat die tekening niet voor een pistool was bedoeld. En jij wist dit. En je bleef wel met bewijzen komen dat het ja. geen Giorgione kon zijn. Waarom, waarom heb je dat niet gezegd? Ja, ja, zeker. Zeker waar die twee Hongaarse knapen bij zaten. Die dan zogenaamd geen Engels verstonden. En dan de prijs tot drie miljoen opvoeren zeker. Hè? Ja, dat is zo. Ja. Sorry. Het spijt me ook zo uit, film. Maar waarom weten de Hongaren dit allemaal niet? Omdat ze niet zoveel verstand hebben van kunst als jij en niet zoveel verstand hebben van oude wapens als ik. Mm. Je moet alleen maar eens leren wat meer vertrouwen in je eigen meningen te hebben. Hm? Schoft. Ja. Jij bent eigenlijk erg goed. Hm? Ja. Jij weet veel meer dan je laat merken. Ja. Ook van kunst. Nou, Schrijf eruit. Oh, Bert, we hebben het gevonden. Nee, nee, nee. We hebben een Giorgione gevonden. Nee, nee, jij hebt het gevonden. Nee, wij samen. Wij <laughs> hebben samen een Giorgione gevonden. Oh, Bert. Oh, mm. Nog eens. Hm? Bert. Ja. Nee, nee, wacht even. Wat is er nou? Hm? Bert. Is dit het? Ja, liefje. Hm? Ja. Hm? Mm. Ik wil nog iets drinken. Nou, wat vind je uh, van een wijntje? Hè? Die nierstuiner weet ik veel. Zal nou wel cool zijn. Heerlijk. Het duurde nog een leven voordat ik een kurkentrekker had gevonden. Toen ik terugkwam in de zitkamer, was ze er niet. Ik had de voordeur niet gehoord. Misschien was ze in de slaapkamer. Liz? Liz? <laughs> Liz. Hallo. <laughs> mm. hey. Bert, ja? zullen we de wijn hierheen halen? Ja, dat is een goed idee. Mm. Zijn we verliefd? Misschien. Het is lang geleden dat ik... Ik oh, ben er niet zo erg goed in. Nou, er zijn geen spelregels voor. Je hoeft nergens goed in te zijn. Wij zijn het maar. is. Mm. Wist je? Mm. We hebben ze nog niet verteld dat het wel een Giorgioane is. Huh? We hebben toch nog geen telefoon. Wat zeg je? We hebben toch nog geen telefoon. Ja, dat is ook zo. Ik zal morgen wel ergens opbellen. Carlos oh. zei dat we binnen moesten blijven. Ja, Carlos kan doodvallen. Oh, nee, beurt. Laten we nou hier blijven. Ik vind het zo prettig met jou hier te zijn. Mm. Het is een aardige verrassing voor keuvels zijn als die ons hier zo vindt Ja In elk geval, als hij gaat chagheren over 2 miljoen Dan zal hij er meer van terecht brengen als hij nou niet weet dat het er drie moeten zijn Nou, schoft hm? Echt iets voor jou Dan het wel uit Nee, misschien moeten we het hem wel vertellen, hoor hmm. Beurt ja. Wanneer ben jij je eigenlijk voor kunst gaan interesseren? Ja, klinkt gek, hè, maar toen ik uh, de dienst uitging... toen ging ik een cursus kunstgeschiedenis volgen. Maar dat was geen succes. Ja, ik kon niet... Uh... Ga even veel nee? naar schilderijen kijken? Nou, nee, niet zo ver. Jij wilt echt bezitten, is dus, niet? Huh? Als je ze niet kunt hebben, dan ben je niet geïnteresseerd. Ja, wat er toch... Ik ben handelaar. Dat betekent kopen en verkopen. En dat tussenin iets bezitten, ja. Je zult wel een goed vakman zijn. Ben ik ook? Mm. Ja. Hm? Ga lekker slapen. Ja. Mm, kusje. Ik bleef wakker. En wat ze had gezegd over dingen willen bezitten bleef me bij. Ik had mijn sigaartjes in de zitkamer laten liggen, ging erheen en stak erin op. Toen keek ik naar het schilderij dat niet van mij was en ook nooit zou zijn. En langzamerhand hand kwam die vredige rust over me van die Italiaanse warme namiddag. Ik drukte mijn sigaar uit en ging terug. Maar de rust van het schilderij bleef op me inwerken als een stem die ik nooit meer zou vergeten. Lis was in slaap gevallen. Vredig als welke Venus dan ook. Goedemorgen, hallo. Oh. Oh. Je hebt je niet geschoren. Nee, dat is zo. Zal ik een kopje koffie voor je inschenken? Ja, ja graag. Is dat jouw kamerjas? Ja. Die ziet er niet hey, uit. Van kapitein Parker. Hij heeft heel zorgzaam een kamerjas, een regenjas en een paar pantoffels mm. achtergelaten. Dat schijnt je nog te passen Ja, Dat gaat wel. Wat heb je daar? Weer een over de Italiaanse renaissance. Er staat hier in een boeken over kunst. Eh, suiker? Ja. Ik zal straks wel wat sandwiches maken. Nu waren we beleefd, over en weer. Ja, de nacht was voorbij. De sfeer verbroken. We glimlachten dapper tegen elkaar. En ik ging me scheren en aankleden. Ja, sorry Bert. Hm? De eieren zijn een beetje hard. Ah, geef toch die liefje geen excuses. Mm -hmm. mm -hmm. wat zou het toch voor een kerel zijn, die uh, kapitein Parker? Nou ja, in ieder geval een vrijgezel. Mm. Hij heeft in het leger gezeten. Hij heeft deze flat waarschijnlijk voor korte tijd gehuurd. Daarom heeft hij hem niet ingericht. Misschien heeft hij een kamer vol souvenirs in het huis van zijn ouders in Engeland. Alles zorgvuldig gerangschikt. <tied> Het zou toch onzin zijn om al die dingen mee te slepen voor zo'n korte tijd? Ja, heb ik ineens aan gedacht. Maar hij weet wel wat goede whisky is, dat moet ik zeggen. Maar van Prensen weet hij niks. Hij heeft die whisky in een gewone winkel gekocht. Ja, en waarom niet? Oh. Nou, de meeste buitenlanders in Wenen krijgen bepaalde privileges van het agentschap voor internationale atoomenergie. Mm. Op hun hoofdkwartier hebben ze een soort belastingvrije winkel. Goedkope whisky, sigaretten en zo. Ik zou het zelf ook doen horen als we hier een week zouden zitten. Oh. Ja. Zo. Wil je me zo even helpen het schilderij naar buiten te brengen? Ik wil het bij daglicht zien. Natuurlijk, ja, joh. Ja. Zeg, Lees, waar is die galante kapitein werkelijk in geïnteresseerd? Wat zijn nou zijn hobby's? Oh, weet ik niet. Hm. Wat doet dat toe? We zullen hem toch nooit ontmoeten. Nou, gewoon nieuwsgierigheid. Ik zou eens graag willen weten wat voor vent het is. Mm -hmm. Dus jij zou dat graag willen weten? Ja. Hm? Wacht. Ik zie hem. Ik zie hem, ja. Hij... ...is van een deftige, oude, Engelse familie. Hm? De Hyde Parkers. En hij heeft twintig jaar in India gediend. Ja, zeg, wacht eens even. Hij koopt dure kunstwerken, maar heeft geen schilderijen. Hij doet slimme zaken met Hongaren, maar heeft niet het benul goedkoop als een whisky te komen. Hm. En toen hij wegging, heeft hij het appartement vrijwel leeg leeggehaald... ...op de regenjas en de kamerjas na. Er is hier niks wat van hem is. Geen tandenborstel, kranten, geen paparazzo of zo. Nou oh ja, die zal hier wel achter slot een grendel hebben. Op jouw kamer staat een bureau. Ja, het is zo. Lis, Lis, pak eens een oh. mes uit de keuken. Is het grootste wat je kunt vinden. Ik heb hier een schroevendraaier. draaien. Ja, je mag toch geen bureaus van anderen openmaken? Ja, doe maar, doe maar. Let maar eens op. Wacht eens op. Dat kan je niet doen! Ja, Mag dat maar? Mag dat maar? Ja. Nou is het kapot. Nou. Leeg? Kapitein Parker bestaat niet. Bestaat? Bestaat niet, nee. Hoezo? Dan moet je Carlos vragen. bedoel je dat Carlos hem maar gewoon verzonnen heeft? Dat hij het appartement heeft gemeubileerd? Ja, hij heeft het waarschijnlijk gemeubileerd, gehuurd. De boeken, kleren, eten, de drank. Meer gaat hij niet nodig. Ja, maar waarom zou die? Oh? Hij wil Dona Margarita bedonderen. Hij doet net of Parker een commissie wil hebben. En die steekt hij dan zelf in zijn zak. Ja, iets dergelijks, ja. Zullen we de waarschuwen? Nee, misschien, ik heb er nog niet over nagedacht. Nou, kom eens, Lissen. Jij wou toch dat schilderij bij daglicht zien? Is het echt? Ja, ik ben er vrijwel zeker van. Hmm. Weet je wat we gaan doen? Nee, toen jij het schilderij bekeek, heb ik wat rondgeneust. We zitten wel mooi opgesloten. Wat? Het hek is op slot. Carlos huh. had blijkbaar niet veel vertrouwen in ons. Dus, zullen we proberen weg te komen? Maar hoe dan? Die deur is veel te dik. Het is net een gevangenis. En dat andere appartement bewoond is? Ik durf er alles onder te verwerden dat daar ook niemand woont. Liz, heb jij je nooit afgevraagd waarom Carlos er met de pet aan heeft gegooid om dit appartement in te richten? Hij heeft niet eens geprobeerd wat, wat, wat sfeer te scheppen. Nee. Heeft ons er mooi in dat er lopen. Ja, ik bedoel, als iemand die ons maar oppervlakkig kent hier binnenwandelt. Die, die, die zou toch denken dat dit alles van ons is. Ach, kom nou. Het is een gemeubileerd appartement. Die persoonlijke dingen zijn jouw kleren, mijn kleren en die boeken. Kunst voor jou en wapens voor mij. Zou ze denken dat ik die collectie met me mee zou slepen? Ja, die andere kunstexpert niet, nee. Maar wel iemand die wist dat jij erin bent. Peut. Die kleren die ja, hij achterliet. Ja, er staat geen naam in. En ze passen me vrij aardig. Na de hand stopt het allemaal in een vliegtuigtasje en neemt het mee. Wat bedoel je met na de hand? Ja, dat is de grote vraag, Liz. Bedoel je dat hij ons in de val wil laten lopen? Dat wij bijvoorbeeld de Giorgione hebben gestolen? Nou, ook dan. Wij kunnen zweren dat we dat niet hebben gedaan. Nee, hij bouwt een liefdesnestje voor ons dat we zogenaamd zelf hebben gehuurd. Wacht eens even. Wat is er? Een prachtige entourage om zelfmoord te plegen. Oh god, nee Bert, dat meen je niet. Maar iemand anders wel. Als wij ergens voor moeten opdraaien, dan is het veel beter dat we dood zijn. Voor, voor die andere bedoel ik. Ik dacht niet dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik ben toch zo blij dat jij het pistool hebt. Ik heb geen pistool, is, want Carlos heeft het me na Italië afgenomen. Nee Bert, ja. wat moeten we doen? Ja, hebben we hebben nog maar een paar uur. Hij komt pas als het donker is. Ik zal die deur op slot doen en de glendels ervoor voorschaven. Het zal wel even duren voor hij die deur heeft ingetrapt. Ja. En dan, wacht eens, geef me dat oude pistolen, Sam. Ja, die boek Doe eens, ja, Doe. Ja, ja, ja. Kom dan. Hier. Ziezo, laten we het eens proberen. Verdomme. Nou, let op, hè. Er gebeurt niks. Nee, nee, mooie vonkjes is alles. Verdomme, het doet ook niks, met een paar vonkjes. We hebben ook geen kogels. Zeg, wacht we hebben nog die doos met, met die twee, met, met die .22 patronen. Als we die eens proberen te smelten. waarom kunnen we een lode kogel gieten? Ik heb een bal nodig van iets meer dan, dan een centimeter middellijn. Uh, ja, wacht. Als ik nou eens heel dik deeg maak. Ja. Uh, met een gat erin van je. Ja, moet we dan in de koelkast leggen om het hard te laten worden. Ja, we kunnen het toch in ieder geval proberen? Dat ja, gaat er ook niet veel aan, als je dat verdomde ding niet kunt gebruiken. Uh, wat voor vuursteentje is dat? Ja, van mijn aansteker is veel te klein. Je moet ook een groter hebben voor de slot. verdomme nog aan toe. Plut! Kun je er niet dat andere pistool van maken? Ja, wat wat voor dat we in Amsterdam pistool? hebben gezien in de nachtwacht van Rembrandt? Die is nog aan. Ja, jij zei dat als je er een sigaret bij hield, bij dat kruid, dat het dan afging. En dat, dat wil je toch? Ja, voor, je hebt gelijk. Waar zijn mijn sigaren? Lies duim voor me, Lies duim ja. voor me. We hebben tenminste één kogel. Ja, ja. hij doet het. Oh. We kunnen zaken gaan doen. Bert, hm? moet je hem doodschieten? Ik, ik bedoel, je kunt hem toch ook in zijn schouwen raken of afwachten in zijn been. Afwachten maar, afwachten. Geef die kogels eens Ja. Doe dan. Hier. Ja. Ik heb alles ingepakt. Ja. We kunnen direct weggaan Dat Ja, nou, voorzichtig. Oh, God, hij is vroeg, hè? Geef eens wat papieren zakdoekjes. Ja. ja Dank je wel. Hier. Nou, weet je, schoonmaken. Die kruidpan. Nou, de lading. Verdomme, hoeveel moet er nou in? Ja, gokken maar. Zo. Zo dan gaan we. Een sigaartje opsteken. Meneer, Jan! Let op, Liz. Daar gaat hij dan, liefje. Blijf uit de buurt, hè. Buurt. Ja, goed. Goed, ik kom al. Ik kom al. Oh, ik kom al vuile smerige rotshoofd uit Nicaragua. Laat je pistoolzakken, zakken, Carlos. Dit is geladen. Ik snap niet wat. Dit oude pistool, Carlos. Maar Laat je ik... pistool zakken. Dan kunnen we praten. Wil jij me vertellen wat. Jij. Ah! Ah! Ah! Bert, heb je niks? Nee. Hij, hij wil je doodschieten. Ja. Je kon niet veel anders doen. Is hij dood? Ja. Wat doen we nou? Nou, wegwezen, onmiddellijk. Politie halen. Ja, dat zien we wel. Doe de badkamerdeur eens open. De badkamer? Ik moet hem in het bad zien te krijgen. Hij liet er hier zo slordig bij. toch hier bloed. Ja, help eens even, kom. Ik, ik kan niet beurt. Ja, nou, geef het niet, liefje. Ik kan het alleen maar laten. Nou, daar gaat -ie dan gaat hij dan? Eén, twee. Zo. Nou, nou eens eventjes kijken wat meneer allemaal in zijn zakken heeft. Hé, hey, dat is mooi. Wat is dit? Giorgione da Castelfranco, bekend als Giorgione... ...Venus met pistool. Wat? Geef eens hier. Maar mijn mening is dat het werk van Giorgione... Ondanks gebrek aan bewijs van herkomst, hetgeen moet worden toegeschreven aan het feit dat het in het bezit is geweest van een Hongaarse familie, schat ik de waarde van dit doek op 3.500.000 dollar. Is deze formulering gebruikelijk voor een expert? Ja. Maar ik heb dit niet geschreven. Nee. En Carlos ook niet? Nee, het is niet ondertekend. Er komt List, we moeten een schilderij inpakken. Wat? Nemen we dat mee? Ja, natuurlijk. Oh, dat kan niet. Ik denk wel dat we het nodig zullen hebben, liefje. Want nu weet ik wat er allemaal achter zit. Een half uur lang waren we bezig. Lis had twee behoorlijk grote koffers. Ik had mijn smokkelkoffer en een vliegtuigdas. Het totwaar was bevroren met bobbels sneeuw. Er stond een behoorlijke wind, zodat ik moeite had op de been te blijven. Dit konden we echt niet te lang volhouden. Aan een eindje lopen voelden we ons veilig en gingen in een hotelletje binnen. Nog een bof dat ze nog twee kamers hadden. Ja, het hotel was waarschijnlijk helemaal leeg. Mm. Heel <laughs> soeps. Wat gaan we nu doen? De politie? Nee, Weet ik nog niet. Maar oh, we moeten toch iets. Ja, ik weet het wel. Ik heb er net een man doodgeschoten. Het is een hele toe om me eruit te draaien. Je moet de politie vertellen hoe het gekomen is. Ja. Je hebt zelfs mij nog niet eens verteld wat er allemaal aan de hand is. Nee. Laten we eerst nog je margarite maar eens inlichten. Beste Hotel. Eh, mag ik kamer 358 van u? Een ogenblik, alsjeblieft. Ja, kom. Ja, hallo. Uh, Margarita, met Bert Kemp. We zitten met een probleem. Juffrouw Whitley en ik hebben het appartement verlaten. En uh, met Carlos is het niet zo best. Door de telefoon kan ik het moeilijk uitleggen. Kunnen we nu even langskomen? Ja, uh, natuurlijk, senor Kemp. Wat is er met Carlos? Ik zal het u straks allemaal wel vertellen. Uh, tot straks. Ja, hier nog één keer met mij. Ik uh, heb u net iets vergeten te vragen. Logeert er een zekere meneer Harry Burrows bij u? Een ogenblikje, meneer. Ik zal even kijken. Ja, als u wilt. Graag. Ja, meneer Burrows logeert. hier. Wilt u hem spreken? Graag. Bert, weet je nou eens wat je doet? Ja, denk van wel. Ik wist niet dat jullie elkaar kenden. Het is er aan de hand. Je bent een leugenaar, Harry. Maar bedankt dat je gekomen bent. Ik zou hier de eerste zijn geweest als we niet dat galazen met die taxi hadden gehad. Goedenavond, senor en senorita. Wat is er gebeurd. Maar drinkt u eerst wat. Ja, graag. Okay. Liz, whisky voor jou? Graag. Bert? Ja, hetzelfde. Ben je, Margarita, het spijt me dat ik er niet was om Harry aan u voor te stellen. Ah, ik had natuurlijk al over hem gehoord. Ja, dat zo. Wat is er gebeurd? Wat is er met Carlos? Ik. Ik heb hem doodgeschoten. Mijn god. Ik kon niet anders. Hij wilde ons doodschieten. Maar dat, dat is krankzinnig. Hebt u de politie gewaarschuwd? Lieve slags. Maar ik zou het u graag willen uitleggen. Uitleggen? Zoiets uitleggen? Ik geloof dat we kunnen spreken van oplichterijen. Wat bedoelt u? Die schilderijen die u heeft verkocht. Van New York aan Londen weet ik het niet, maar hier... U zegt te veel. Nee, wij hebben altijd het gevoel gehad dat Harry... ...meer wist dan hij hoefde te weten... Ik zal heus geen geheimen verklappen, maar dat eerste doek waarmee u bent opgelicht, was de Cézanne in Parijs. Maar Henri was er zeker van dat hij echt was. Oh, maar dat was ook zo. Maar er zat wat uh, overwerk aan vast, hè. Toen ik werd neergeslagen en u er los geld voor moest betalen. Carlos heeft hier een handje gehad. Carlos? Ja. Hij had een paar stevige jongens in Zurich opdracht gegeven, mij neer te slaan en een schilderij mee te nemen. En daar toucheerde meneer een losgeld van 150.000 dollar voor. Zonder de onkosten natuurlijk. Maar het zou natuurlijk verdacht worden dat grapje voor de tweede keer uit te halen. Dus ging hij over tot fase 2 en zorgde voor een paar vervalsingen. Ach, dat bestaat niet. Laten we aannemen dat Henri en ik niet door zou hebben dat het vervalsingen waren. Dan, dan nog zou Carlos niet hebben geweten hoe hij dat allemaal had moeten doen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is de reden waarom hij Harry nodig had. Dat is niet waar, Bert. Oh. je Margarita, wanneer bent u eigenlijk plannen voor deze reis gaan maken? Vijf jaar geleden. Zie je wel. Zolang heeft Harry de tijd gehad om goede vervalsingen op de kop te tikken. En enkele dingen met mensen als Fagioni te regelen. De poes, hè? Nee, die was echt. Je hebt de ontvangstbewijzen gekregen en alles. Maar ik, ik snap nog steeds Laat niet. niet. Kijk, als we nou eens van gedachten waren veranderd. Mm -hmm. En Henri Barnaar had toch de Van Gogh in Suri laten doorlichten. Dat was hij ook van plan. Nou. Nou, dan hadden ze me vermoord. En dat is ook gebeurd. Bedoelt u dat, senor Barros? Oh, nee, nee, Harry niet. <laughs> Harry zal zijn handen niet vuil maken aan moord. Hij zou er hoogstens iets van afweten, maar zelf doen? Nee. But, ja, ik heb... Het was alweer Carlos. Heeft Carlos Henri vermoord? Weet u dat zeker? Ach, hij wist toch dat we naar Zurich zouden gaan. Ik heb hem nog gebeld voor we weggingen. En toen heeft Henri vanuit Zurich gebeld om te zeggen waar hij logeerde. Carlos had bijna tien uur de tijd om naar Zurich te vliegen. En Henri om zeep te brengen voor ik hem vinden zou. Ja. Had er tijd genoeg voor. Maar, Laat me nou even uitpraten, de... liefje. Ah, stil. Doe je Ja? U zou het kunnen weten. Is hij die avond weggegaan? Dat... Dat kan ik me niet meer herinneren. Misschien wel. Het duurde een tijd voor ik hem weer zag. Maar na die moord heb ik hem zeker niet meer gezien. Nee. Ik geloof dat we er dan zijn. Um, nu komt het belangrijkste... De Venus. Ja, de Venus. Tot dusver zullen ze ongeveer een half miljoen dollar hebben geïncasseerd. waarvan ze een commissie zullen hebben betaald aan die vent die uh, Van Gogh heeft verkocht... en aan Fagioni en zo. Maar dit is het belangrijkste. Deugt dit schilderij ook al niet? Jawel, deugt wel. Maar als de Hongaren dat als een Titiaan voor twee miljoen willen verkopen... en u kunt het als een Giorgioni voor drie miljoen van de hand doen... nou, dan is maar dat nogal wat. Zit dat zo? Natuurlijk, is. Natuurlijk. Vermoedelijk hebben die Hongaren niet eens geweten dat er zwendel in het spel was. En het grappige is... Het grappige? Wat is dan zo grappig? En het grappige is dat het werkelijk een Giorgione is. Gisteren zijn Liz en ik van gedachten veranderd. Is het een Giorgione? Is hij echt? Zo echt als echt maar echt is. Niet dat het enig verschil maakt als Hongarije hem als een Titiaan wil verkopen... U krijgt uw miljoen in ieder geval. Als iemand bereid is het certificaat van echtheid te tekenen. En daarom zijn wij beiden bijna vermoord. Ja, omdat Carlos dacht dat ik het certificaat niet zou willen tekenen. Ja, dus installeerde hij ons in een aardig afgelegen appartement... ...met een gezellige entourage voor zelfmoord. Maar als ik het certificaat gisteren nou eens wel had getekend... ...dan zou er niks gebeurd zijn, Liz. We zouden de dikste vrienden zijn geworden... ...en kaartjes eerste klas hebben gekregen voor onze terugreis. Maar, maar als hij ons vermoord had, was hij net zo ver van huis geweest. Dan mm -hmm. was het certificaat ook niet getekend. Nee, nee. Maar is het niet een grappige samenloop van omstandigheden? Net als je een goedkoop bod krijgt voor een echt meesterwerk... en je eigen experts zijn dood of verdwenen... wat gebeurt er dan? In hetzelfde hotel logeert toevallig de wereldberoemde expert Harry Barrows. Kemp, ik heb jou al gezegd. En Nicaragua weet natuurlijk van hem af, maar niet zoveel. Dus had hij het nou maar doen, dat certificaat tekenen voor deze keer. Harry moet het hebben opgesteld. Want jij hebt mij zelf verteld les, dat Carlos het nooit had kunnen doen. Nee, natuurlijk niet. Nou. Je bent een schoft, Harry. Ik heb nou genoeg van je sprookjes, Kemp. Wilt u me excuseren, doña Margarita? Nee, dat wil ik niet. Als u die dingen werkelijk hebt gedaan, blijft u hier en luistert u naar me. Hm? Het is mijn geld dat u steelt. Ga zitten. Doña Margarita, de verzameling is bijna bona fide. De Giorgione is een Giorgione en de Cordoba is misschien een Cordoba. Alleen Harry kan er zeker van zijn, maar hij houdt zijn mond. Het enige wat u moet doen, is de mensen ervan weerhouden die van Gogh te onderzoeken. But. Ja, Liz en ik zullen ook onze mond houden. Alleen dit, we willen er niets meer mee te maken hebben. En u zult niets zeggen? Nou ja, ik moet toch een verklaring zien te vinden voor het feit dat Carlos er niet meer is. En als ik begin te praten... Wilt u niet in de politie gaan? Ja, hij wilde mij doodschieten en ik schoot hem dood. Maar als de zaak geregeld kan worden, ben ik bereid het hierbij te laten. En Harry is een man die toch zo akelig goed kan regelen. Wat denk je nou eigenlijk te kunnen bewijzen? Vrijwel alles, beste man. Ja, als jij iemand hebt gedood, Kemp, kan ik niks regelen. Weet je, Harry, als je in wapens handelt, kom je alleen maar in moeilijkheden. Ik wil dus ook vergaan op de manier waarop jij zaken doet. Ik zal je een Giorgione verkopen. Je zult het nooit het land uitkrijgen. Oh, ik heb al eerder schilderijen allerlei landen uitgekregen. Zal misschien wel even duren. Maar als het me niet lukt, dan zal ik het in die verdomde blauwe donen laten dobberen. Ik kan de telefoon opnemen en aangifte doen van een gestolen schilderij... ...voor jij het hotel uit bent. Oh ja? <lacht> Kun jij bewijzen van wie het is? Kun je bewijzen dat ik er iets mee te maken heb gehad? Kun jij bewijzen dat het überhaupt bestaat? Wat? Ja. Van één ding ben ik zeker. Het schilderij is niet verzekerd. Het kan niet verzekerd zijn. Te oordelen naar de manier waarop ze ermee hebben gesold. Dus dan zou je naar je vriendjes in Budapest moeten teruggaan en zeggen... Sorry kameraden, maar op de een of andere manier ben ik er ingestonken. Laten we die 2 miljoen die ik jullie schuldig ben maar vergeten. De kameraden zullen jou niet vergeten, Kemp. Oh, wie weet. Maar jij bent het die het voerzaam moest verkopen, en jij bent het die de volle laag zal krijgen. Ze hebben een heel mooi potje voor jou op het vuur staan. Oké, okay, Kemp. Wat wil je? Hiervoor hebben we Dona Margarita's medewerking nodig. Het lukt alleen als zij het ermee eens is. Ten eerste zorg jij ervoor dat Carlos verdwijnt. Hij heeft een klomploot in zijn lichaam, dus je kunt niet doen alsof hij een verkeersongeluk heeft gehad. Niemand in Europa zal hem missen, is het wel? Ja, misschien niet. U, Dona Margarita, kunt zijn koffers pakken en ze doorsturen. ...en zijn kamer in het hotel hierop zeggen, oké? Okay? Zo houdt u hem lang in leven. En u kunt misschien zelfs telegrammen uit zijn naam versturen. Moet ik dat doen? Ja. En een paar weken daarna vertelt hij Nicaragua... ...dat hij u in de steek heeft gelaten. Op zo'n afstand zal het hun een zorg zijn. En Harry? Ja? Ik wil dat het appartement schoon wordt achtergelaten. En daarmee bedoel ik... ...dat als onze namen ook maar ergens op voorkomen... ...dat die verwijderd moeten worden. Dat zal wel gaan. Mooi. Dan nog één ding. 50.000 pond... Huh? Wat? Vijftigduizend pond graag. Zal je niet glad zitten? Oh Nee, in de handen krijgt men toch een percentage, dat weet je toch wel? Dit is ons percentage. Ik red jou van een aanklacht wegens moord en jij wil daar winst op maken. Ja, ja, ja. Door wie ben ik hierin verzuid geraakt? Veronderstel dat ik een braaf jongetje was geweest. Wat had ik eraan gehad om te eindigen als een vreemd soort geval van zelfmoord? Verdomme. Goed dan. Je bent een pikkelharde afdinger, senor Kemp. Senorita Whitley is het hiermee zeker eens. Natuurlijk, natuurlijk. En nu willen wij graag ons ontslag nemen. U zult wel begrijpen waarom. Nu zijn wij kiet. Ik begrijp het. Nou, we gaan er maar. Ga mee, Liz. Harry, ik bel jou morgenochtend op. Ik wil die 50.000 pond in contanten hebben zodra de bank open is. Tegen lunchtijd wil ik hier weg zijn uit Benen. Hier is de sleutel van het appartement. Oh ja, eh, apropos. Carlos ligt in het bad. In het bad? Nou ja, oké. Okay. Ik ging met Liz de kamer uit en naar de lift. Ik was nogal tevreden over mezelf. Ze waardeerde het in me dat ik tegen alles was opgewassen, had ze gezegd. Nou, dat had ik dan bewezen, meer dan ze vermoeden. We begonnen echt pas over te praten toen we terug waren in het hotel. Bert? Hm? Was het allemaal waar wat je hebt gezegd? Het meeste wel, ja. Maar ik heb ook gezegd dat ik het niet bewijzen kon... ...en de hele waarheid? Wat bedoel je? Er klopt iets niet. Hoezo? Kijk, als je van Amsterdam naar Zurich gaat... Ja, ik heb niet zoveel verstand van het Europese luchtverkeer... ...maar ik denk toch niet dat er midden in de winter een vliegtuig tegen middernacht vertrekt? Hm. Hoe kan Carlos dan op tijd in Zurich aangekomen zijn om Henri te vermoorden? Er zal smidders een vlucht zijn geweest nadat ik hem verteld had dat we naar Zurich gingen. Ja, maar hij kon toch helemaal niet weten waar Henri zat? Jij hebt zelf gezegd dat Henri zijn hotel pas bij zijn aankomst heeft versproken. Carlos wacht dus in Zürich tot Henri Amsterdam belt om te zeggen waar hij logeert. Ja? Daarop belt Amsterdam met Carlos om hem dat te vertellen. Amsterdam? Ja. Wie in Amsterdam, wie heeft dat tegen Carlos gezegd? Wie denk je? God, dat, dat... kan alleen maar Doña Margarita geweest zijn. Dus? Heeft ze het al die tijd geweten? Precies. Ze zat in het complot. Allemaal zaten ze erin. Ze deed alleen maar alsof ze woedend was op Harry Burroughs. Als hij haar werkelijk had opgelicht, had ze hem vermoord. Waarom heb je haar dan niet beschuldigd? Omdat we haar aan onze kant moesten hebben. En was ze dan? Natuurlijk. We kunnen die zaak van Carlos toch niet in de doofpot stoppen. Tenzij zij ons helpt. Dat moest een uitweg voor haar zijn. Oh. Als we haar hadden laten merken dat we wisten hoe de vork werkelijk in de steel zat, dat ze ook in het complot zat, had ze ons nooit laten gaan. Nee, misschien huh? niet nee. Die hele toestand, dat idee van het kunstmuseum, was alleen maar een zorgvuldig uitgekind plan om iets van haar geld uit Nicaragua te krijgen. Ze is helemaal niet opgelicht. Het extra bedrag dat van haar bankrekening werd afgeputerd in Nicaragua, staat netjes op haar te wachten ergens op een Zwitserse bank. En hoe zit het dan met haar politieke carrière? Ach, wie zegt mij nou dat ze ambities heeft in die richting? Nee, wat zij wil is Parijs en Monte Carlo en Rome. Misschien ook nog een rijke echtgenoot. Intussen zal zelfs zij wel een tijdje vooruit kunnen met anderhalf miljoen dollar. Neemt? Hm. Het kan jou helemaal niet schelen, hè? Hm? Jij bent er helemaal niet kwaad omdat het haar is gelukt. Dat Henri werd vermoord, dat ze geprobeerd heeft ons te laten vermoorden. Liss, ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, wat heb je nou om kwaad te worden? Hm. Zij krijgt dus haar beloning. Ja. Harry de zijne, Fadjoni de zijne en jij de jouwe. Nee, nee, Lis, Lis, Wij de onze. Wij? Ja. Weet je niet meer dat ik heb gezegd dat we verdomd arm waren toen we het over trouwen hadden? Misschien zullen we arm zijn, maar niet verdomd arm, Liz. Wij krijgen ons percentage. En dat hebben we ook verdiend. Niet wij, Bert. Hm, wat bedoel je? Jij. Niet ik. Ik moet even naar beneden. Even opbellen. O opbellen? Voor een taxi om naar nee, het vliegveld te komen. Vandaag kunnen we echt niet weg, Liz. Morgen. Morgen kunnen we gaan waar helemaal we willen. Begrijpt het niet, Bert? Niet wij. Ik ga naar huis. Naar huis? Liefje, het is nou toch allemaal voor mekaar, Liz? Met 50.000 dollar kan ik een andere zaak beginnen of een kunstgalerij erbij nemen, als je dat graag zou willen. Of we kunnen ergens uh, anders beginnen of, of reizen, hè? toch geen enkel probleem? Geen enkel probleem. Liz, ik heb het voor ons gedaan. Misschien ja. Jawel, ik geloof je wel. Maar je zou het toch hebben gedaan, niet? Ook als ik er niet was geweest. Het was haar verdiende loon er iets op te verliezen, Liz. Haar geld krijgen we, niet dat van Harry. Ze had verdomme terecht moeten staan wegens medeplichtigheid aan moord. Niet medeplichtigheid, maar gewoon moord. Wat? Ja, misschien was Carlos niet die Henry heeft moord. Zij kon even gemakkelijk naar Zurich gaan. Ach, Pertus, vergeet nou niet, Liz, dat het om haar geld ging. Ik kan niet aannemen dat Carlos het heeft gedaan. Niet op die manier. Als hij een mes had gebruikt, had hij het beter gedaan. Liz, luister, vermoedelijk had Carlos naar Zürich moeten gaan, maar durfde hij het op het laatste ogenblik niet. Dus heeft zij het gedaan en was Carlos degene die in Amsterdam achterbleef? Oh, we zullen er nooit achter komen. Nee, ik heb alleen maar een vermoeden. Maar misschien kreeg ze daarom in Venetië de pest aan hem en bood ze mij zijn baantje aan. Ja. Toen ik daar niet op inging, begon ze aan plan B om ons aan elkaar te koppelen. En dat vond Carlos best. Misschien was hij wel verliefd op haar. Ja. Ha. Zielepoot. Wat zeg je? Zielepoot? Ja, maar die zielepoot moest ons verdomme toch maar wel vermoorden. Ben je daar zo zeker van, Bert? Ik weet het niet. Ik denk dat hij eerst geprobeerd zou hebben mij dat certificaat van de Giorgione te laten tekenen. Per slot van rekening had hij het bij zich. Hij had een pistool in zijn hand, Ja, Lis. ja, ja, ja, dat weet ik nou wel. Maar je had hem toch niet hoeven dood te schieten, Bert? Je had hem toch gewoon ergens kunnen raken? dat had hij uh, het toch uh, kunnen ontsnappen? Uh, ja, ja. Maar je hebt niet eens de moeite genomen. Jij denkt, hij komt ons vermoorden, dus schiet ik hem dood. Waarom ook niet? Ja, ze had gelijk. Maar dat zei ik er niet. Ik ging met haar mee in de taxi langs de lichtjes van de raffinaderij op weg naar het vliegveld. We waren allebei nogal stil. We zijn er, eens. Ja. Beurt... Het gaat niet om jou Het is, het is de manier waarop je denkt Lies Nee Ik had misschien tussen je moeten komen Ik had misschien kunnen verhinderen dat je hem doodschoot Maar ik was ontzettend bang, Beurt Die is ook goed En nou zou ik naar de politie kunnen gaan en alles vertellen Maar dat doe ik niet Ik loop weg Geen van ons zal veranderen, Beurt Maar ik kan zo niet leven dat van gisternacht zal ik nooit vergeten. Je moet ook niet denken dat, dat het zomaar iets geweest is. Dag. Dat van gisternacht zal ik nooit vergeten. Goddallemachtig. Op de terugweg kwam ik weer langs de kille lichtjes van de raffinaderij. Het begon te sneeuwen. Ik moest het walknipje schoonmaken. De kraartresten zouden de lopende vuurplan aantasten en de waarde tot de helft verminderen. Het zou de koud zijn. Daar gins. In Londen.